Signal. Mark. Serious uh, shit. Radio. How are you, gentlemen? What a poo. All your days are going to us. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> yeah, no, we're that. You have no chance to survive <laughs> in your time. Come on. Hey, hey, hey, hey. How is it? It's a Look at this to be on. Here we Ja, sure, sure. sure. Dat je een biet kan schelen. Behoudt Lutke meer. Ja. Oké, okay, want ik moet spreken. Oh. Dus dan zal ik daar maar direct heen gaan. Want ja, er zou overweg, eigenlijk later vast ontkeerd. een optocht komen. Oh, nou ja, <laughs> maar ik ga ik ook moet... uh, lopen naar de... Dus je... Want ik... nou, je moet hier... Wacht, ik loop er even een stukje mee. Ja, ze dacht waarschijnlijk vanaf de tram dan dat te gaan doen, maar dan snap ik niet helemaal waarom ze deze kant op gaan. Nou ja, uh, het zal een parade door de buurt zijn uh, om misschien nog Ja, wat maar eens, dat uh, zal later uh, aan het plaatsen. Oh, serieus, Oké. Okay. Dan doen we het gewoon twee keer. Ja. Toch? Sowieso. Meer is beter, ook in dit geval. Ja. Nou ja, of niet in ook dit in dit geval. dit geval, in dit geval. Ja. <laughs> uh, 99% van de gevallen is minder beter. Ja. Minder bedrijfsterrein. Ja. Maar goed, uh, ja, dit is uh, serieuze shit. We zijn op weg naar de Lutkemeerpolder. Vol gaan zetten met knoflook. Heb je knoflook meegenomen? Ik, uh, ik heb knoflook uh, meegenomen, ja. Oké. Okay. Ik vond het een heel mooie, uh, symbolische uh, move. Ja. Want um, het kapitalisme wordt wel eens vergeleken met een vampier. Die Jesus. alle bronnen uit... Uh, ...uit de lichamen zuigt, waar die op uh, parasiteert, de lichamen voor dood achterlaten en daar zelf uh, opteren. Ja. En vanochtend is het natuurlijk een anti-vampiermiddel. Uh, ja. Weet jij of er vandaag ook nog uh, andere uh, Extinction Rebellion uh, acties aan de gang zijn? Uh, nou, vanochtend uh, wel in ieder geval. Hè, het zijn weer allemaal mensen gearresteerd, Oh ja? Wat, uh, waar zijn ze bezig vandaag? Ja, dat is een goede vraag. Dat ben ik even gegeten. Maar, uh, ja, die gaan lekker door, ja. ja. Hé, hey, en uh, jij gaat spreken zo, zeg je? Nou, niet echt. Ik ga gewoon zeggen, hallo, en nu gaan we dit doen, en nu gaan we dat doen. Oké. Okay. Ja. Ben jij er nog geweest uh, in, de, in de folder? Ja, ik ben er één keer eerder geweest, maar uh, pas. Pas één keer. Oh. Maar toen ben ik een uh, soort van blind achter iemand aangefietst. Okay. Dus ik had nu ook al een verkeerde afslag genomen. Oh. <laughs> kom hier en niet zo vaak. Ja, dat vind ik wel lekker. Maar ja. ik vind het, het is niet het leukste gebied om doorheen te fietsen vind ik altijd. Uh, nee, Stukjes, nou als je dus een, een blaas, fietsen, wordt het wel leuk. Ja, ja, ja, daar had ik dan nu geen tijd voor. Uh, dus, um, ja, ja, je kan ook van de andere kant komen en dat, yeah. dat is beter. Yeah. Klopt. Uh, maar oké. ik hou wel van fietsen, maar uh, ik ben heel eerlijk gezegd, dit soort gebieden wordt ik altijd een beetje, uh, ik ben toch veel een stadskind, ik oh, het altijd, het is net de provincie, die ik ben ontvlucht. <coughs> Maar goed, het is nu gewoon uh, rechtdoor. Ja. Ja, dus we zijn er bijna. Ik weet niet of het, het op tijd is eigenlijk. Zijn we nog op tijd? Zeg je? Zijn we nog op tijd? Ja, het is tien voor. Nee zeker? Ik kon misschien net iets achteraan Ja, maar dat is... We hadden ook zo strak twee uur beginnen. Dan dacht ik, nou. dat lijkt het me zal meevallen toch? <tie> tot zo. Ja, goed zo. Nou, optocht zal dus ook pas veel later uh, arriveren. Uh, en uh, ja, dan zitten we al een beetje met een toestandje dat uh, uh, om twee uur straks uh, dat Frequencies frequenties uh, zal beginnen waarschijnlijk, of niet? Telefoonnummer, dat ik heb dat meer Van uh, die programma makers. Um, maar als dat zo is, dan uh, als het een beetje mee zit kun je wel verder luisteren op de serieuze shitstream. Het is uh, bijna twee uur, we zijn op weg naar de Lufkemeerpolder. Uh, in de polder gaan we zo meteen uh, knoflook planten. Tegen het uh, vampirale kapitalisme. Wat de hele polder krijgt overspoelen met zand en lege bedrijventerreinen. De rest is natuurlijk een uh, enerverende week. Met uh, Extinction Rebellion, honderden arrestaties en tientallen acties. Het gaat maar door en uh, het is nog niet voorbij. Uh, ik begreep dat er vandaag ook misschien een blutke meer actie in de stad zou zijn. Door uh, Extinction Rebellion, maar ja, ik ben uh, compleet verstoken van uh, informatie. Uh, alles gaat via WhatsApp. Ja. omdat dat uh, zit niet op mijn uh, hele slimme telefoon. Oh, serieuze shit. Turn on. We get signal. Serious shit. Radio. How are you, gentlemen? Batapool. All your days are belong to us. <laughs> <laughs> <laughs> you have no chance to survive in <laughs> your time. Come uh, on. Hey, oh. Look at how this Ga je met mijn mee naar Disneyland, Amsterdam. Kom je shop pasta op een kracht. Ga je met mijn mee naar Disneyland, Amsterdam. Kom je shops, staan op een And this is the real deal. This is what it's really all about. This is real life. We don't get programmed to live in a game theory world where your phone's going to tell you you've got 20 more squats to do, five more push-ups, and 20 kilometers of walking. Otherwise, your insurance premium is going up this month. So keep meeting each other in the real world. Make sure you keep in touch with real people, and then maybe you can understand why we want you more than they could ever want you. Need you? Yeah. Otherwise, we've been playing on oh, the field. Dead, dead or alive, won't you <laughs> stay on our side? <laughs> yo <what laughs> <it? Something>? <laughs> right. wanted. Dead or alive, won't you stay on our side? yo wanted. Dead or alive, won't you? Say on, on my side, side. You're, you're wanted, wanted for it. treason, you're wanted for me you you're wanted for me On monuments of these natties, that's what, what they see, they feed through security, cameras <laughs> on streets and on lampposts, beep, oh. De op punt. Hallo, goedemiddag. We zijn op uh, Radio Poggepoer live. Jullie komen actie voeren vanmiddag. Ja, voor Lutkemeer. Ja. Ja. De meegenomen? Nee, de kloploop lag hier. De was, was er al. We wisten niet dat het de bedoeling was. We komen ja. gewoon. Ja. Misschien Hartstikke wel goed. met lege handen, maar we zijn er. Nou, die handen zullen wel gevuld ja. worden <laughs> met de kloplood. Zolang er uh, geen hele grote uh, avond handen, overheen te laat. Wat jij ja uh, vindt, u dat, weinig weinig dat ook mee. Zijn jullie al vaker hier uh, geweest? Ja. Nee, dat zijn jullie. We zijn gekozen, worden hier. Hoep ze op, schrijf ze aan. We lezen de krant, we lezen Varo, ja. we lezen ja. Facebook. Anders begrijpen we dit ook niet van onze gemeente. Ja. Ja. Uh, ja, ja, ja. Dus het dus gaat dus hier verzamelen, en, dus het is toch het even de En dat de en je dan over eten, En dat je, je geen kans ziet om dan domme, kortzichtige en criminele handelingen en contracten terug te draaien. Ja. Ja. heeft de gemeenteraad ja. helemaal niets te zeggen. Uh, oh. nou, ja. Oh, het is natuurlijk ook zo dat de ja, dus, uh, uh, nogal... Oh, op, uh, uh, we zijn op uh, Radio ja. Podcast Blue uh, yeah. Live. Uh, Vertel. Uh, jullie komen actie voor? Ja, of hier ja voor nut van meer. even Nee, de knoflook lag ja. hier. De knoflook was er al. We ja. wisten ja. niet dat, dat de voeding was. We ja. komen gewoon. Misschien wel met ja. We komt eigenlijk niks mee. Nou, dit is wat de gemeente altijd doet met de ja. bewoners. Hun mening vragen, dan ja. gaan we met z'n allen. Ja. Of het nou gaat om de Noord-Zuidlijn of over dit of over dat. Ja. Dan komen we met z'n allen in actie. Geven we onze antwoorden in enquêtes en dan wordt, er vervolgens wordt het vervolgens van de rand van het bureau af in de prullenmand Precies, het blijkt dat ze gewoon toch al uh, besloten hadden wat, hoe het zou moeten worden. dat is pappen en nat uh, dus houden. Ja, ja, ja, ja. en het is uh, best wel weerzinnikkend dat we uh, nu met een uh, zogenaamde uh, nee, links college en een uh, groen-linkse uh, burgemeester dat dat, eigenlijk nog, dat dat eigenlijk helemaal niet veranderd is. De taal is een beetje veranderd. Nee, maar de, de, handelwijze maar de, de handelingen dus uh, uh, ja, die, die, die oh. laten nog niet zien dat er echt iets anders aan de hand is. Jammer, hè? Ja. Yes, jammer. Maar we zijn hier al met veel vandaag, ja. Ja. dus ja. Uh, het zal uh, nog, uh, nog wel veel, veel, veel meer. drukker worden. Ja. Nou, uh. succes met de knoflook en jij ook Dank met het radioprogramma. Dankjewel. Succes. Ah, uh, de geiten. <laughs> ah. Over de We nu mekkeren. Hé, hey, Treintje, je bent er weer met de geiten. Goed zo. Hoe gaat het? Hoi. Gefeliciteerd nog. Oh, dankjewel. Ja, nog Was het nog gisteren? Ja, ja. Jij komt tot de overkant bij mij. Ja, uh, hoe is het de afgelopen tijd gegaan hier een beetje? Want uh, de, de, ze gingen op een gegeven moment uh, graven, en, uh, bruggen maken, duikers gooien. Is er nu, uh, want ik ben nog niet uh, daar geweest, maar hebben ze nou een weg aangericht daar? Boven? Nee, dat nog niet. Ze hebben alleen water, uh, watergeulen gemaakt. Ja. En. Uh, ze zijn vooral met de waterhuishouding. Allemaal ze op uh. het land en ze hebben drainage in de slootjes gedaan. Met de bedoeling die cultuur-historische kavelpatronen weg te halen. Ja, ja, ja, ja te elimineren. Ja. En uh, kun jij nog uh, goed bij, uh, bij je land? Want, uh, nee. In het begin uh, stond er opeens een heklaagjes en zo. En, uh, maar kun jij nog. Uh, nee, drie akkers kunnen we niet of nauwelijks bij. Ja. Ja, mooi. Ja, ah, overvaltechniek. Ja. Maar uh, wat, hoe, uh, wat hebben ze dan gedaan? Ze hebben daar hekken neergezet, sloten gegraven. Wat hebben ze, uh, ja. ja. En dan moet je maar een beetje kijken hoe je dat verder ooit met je, uh, je ja. achterste. Ja. Ik heb wel pas. Uh, de deurwaarder had een bijlage met platte grond. Ja. Maar die zie bijlage van de. Uh, van, uh, die, uh, van de gemeente. Nee, van de. Gem. Ja. Maar die is heel moeilijk. Die is niet te lezen. Dus ik heb nu aan de deurwaarder gevraagd of ze mij die bijlagen willen sturen, want ja. je kan niet zien of die kaart wat, wat is. Ja, ja, ja, ja. Dus daar ga ik dan een beetje laat, maar dan ga ik nu achteraan. Ja. Ja. En, uh, en uh, dat is de, de deurwaarder, die komt af en toe langs of zo. Uh, uh, die komt af en toe langs met een uh, ontruimingsbevel. Oh, met een ontruimingsbevel. Oh. Wat voor jouw boerderij? Voor de Wacht even, dat een hondje, die vindt het geitje niet leuk. Ja, de dag voor onze vakantie. Dat is kort geweest? Sander, ja. Het is er namelijk in ja, de Hertenstraat gebeurd. Ik dacht dat ze een podium gingen bouwen. Nou, Ze staan uh, daar bij uh, achter Alice uh, met de oh, oh, daar is ze. Uh, Hoi, oké. We zijn live op Radio Patapoo. Hoe gaat het mee? Het gaat goed. Radio Patapoo, ja, het gaat prima. En ik ben live in de uitzending. Ja, we zijn Hallo Amsterdam. Lutke leeft. We zijn er nog en we gaan niet opgeven. Ja. En kom gerust hierheen, want kom allemaal. Maar er kunnen altijd meer mensen bij. Ja. We zijn nu al met. 240 hectare, toch? Het gaat om 42 hectare, dus er kunnen makkelijk 4200 mensen op, of meer. Precies, die mogen best allemaal komen. Komen jullie allemaal? Het is droog, het is heerlijk weer. Ja. ja. Wel kaplaarsen meenemen? Kap. -laars. Ja, ik hoop dat ik er in met klompen. <laughs> ik moet het pas een beetje vermeden. Klompen zijn perfect, want dat zijn uh, ook een soort sneeuwschoenen, zeg maar. Je komt ja. er niet mee in de kleifvatten zitten. Ja. Ik ja. ben zelf ooit klompenmaker geweest. Oh, echt waar? Ja, ik heb er honderden, zo niet duizenden gemaakt. Ah, ja, oké. Okay. Waar, uh, dus weet, uh, in Ramstalveen. Ja, ja. okay, okay. Voor toeristen ja, nog wel, maar uh, nou ja, ja, klompen ja, ja. zijn klompen. gewoon Het ja, traditionele Hollandse model. Ja. Het is voor mij al heel lang geleden dat ik een klomp gemaakt heb zien worden. Hoe doen ze dat tegenwoordig? Dat gaat met een soort elektrische. Ah, het is uh, semi-machinaal. Het, uh, ja. het gaat uh, met een uh, soort van uh, nou ja, mal waarmee je eerst uh, moet, uh, de, de klomp uh, uh, zeg maar uit wilgen of populieren haalt op een draaibank uh, gevormd worden dan moet hij het is van twee drie maanden droog en daarna wordt hij uh, uitgeboord oh. en uh, oh, ja. geschuurd de... oké okay, dus de buitenkant die wordt eerst uh, ah, trouwens het uitboren gaat ook meteen maar het schuren dat moet, dat moet gedroogd zijn want uh, oh, anders okay. uh, Leuk, dan ja. aan, dan en daar, daar komt de ja. hele extension Rebellion aan ja. daar, ik uh, moet even wat vragen uh, ja. ah, nou, daar komt uh, de parade waar we net uh, het begin van meemaakten. Die komt nu uh, in de trap aan te lopen. Oké, okay, dat is behoorlijk aangegroeid. Ik uit. Ik We hey, zitten uh, op de poel, er zijn lekker veel mensen vandaag. Lekker hè, dat hebben we ja. zo nodig met z'n allen, toch? Ja, Om de polder ja. te beschermen. Ja. Dus, uh, en uh, weet je waar, waar we ongeveer gaan uh, gaan planten? Ja, op het land. Dus, uh, Daar is het, het hele is het landje wat ontruimd was, ja, ook, waar, waar we iets gaan doen? Of, uh? Onder andere, ja. Ja. Ja. Ja. ja. Maar dan helemaal tot uh, de, ja, de, zo ver mogelijk de polder in. Ja. Ja. Ah, er is ook nog kans uh, dat we hem autosluitend nog terugvinden, dan uh, het zou wel heel mooi zijn ja. natuurlijk. Ja. <laughs> zijn er nog steeds Misschien. Ja, daar komt de parade aan. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Met hele lage schoenen of witte, witte sneakers of zo. Die, die bij je kwijt in de blubber, dus Zorg dat je laarzen hebt. of ze zijn net meer voor de, nieuws, blijf op de hoogte. Ja, dat is een beetje een beetje een Ja. Ja, je hebt een duidelijk plan uh, vandaag, jij gaat Ja, schippen. ja, ja. ja, ja. Uh, Lekker scheppen? Ja, mooi ja. schepen. Was u een van de tuinders uh, ook uh, van het uh, stukje polder hier? Ja. Ja, was u ook bij de ontruiming toen uh, die dag? Ja, maar hij, die Touw oh, is... we uh, uh, uh, gezien? Ja, de vorige keer ook hier, maar uh, ja. gaat alles... Uh, ja, ze hebben alles omgeploegd. Ja. Volgens mij zijn er ja. stiekem toch weer dingen gaan groeien vanzelf. Hè? Ja. Dus ze kunnen daar wel omploegen, maar, maar het die moeten we nog uh... een keer proberen Ja. ja. Dus uh, nou, en vandaag uh, lekker knoflook bij. Komt helemaal goed. Nou. En we zijn er. serieus shit, uh, we zijn op weg uh, in de Lutkemeerpolder naar het podium waar uh, gesproken zal worden. En, uh, we gaan zo meteen. Welke planten? Treintje staat hier niet gegeten. Jezus, wat een veruitje. Ja, het is voor mij een paar weken geleden dat ik hier geweest ben. Het is moeilijk te beschrijven het er hier uitziet, ze hebben er echt een teringbende van gemaakt. Sloten gegraven, hekken geplaatst, camera's, lampen. We nou, zijn niet zachtzinnig bezig geweest, overal hopen. Zand of klei of... troostloos aanblik het is ja. troostloos aanblik dit ja. heeft u het gezien uh, voordat het uh, ja ik heb zelf benieuwd. ook aan uh, meegewerkt aan ah. een, oh je ja. het, het ook uh, ja. getuineerd ja, ja ja ja ja precies op de plek <laughs> waar, ja. uh, waar onze uh, zeg maar uh, dat vlot was om over te steken, precies. Ja. Dat ja. hebben ze gevolgd. Ja, ze hebben ons pad gevolgd. Ja, ja ja ja, ja, ja, ja, ja. ja. zijn naapers, ja. hè. Ja, het zijn nabers, maar, uh, ja. Ja. ja, hier was de grote tent. Ja. Hier hebben we ja. nog uh, gefeest. De ja. 31 augustus. Ja. Ja, en 1 september zelfs nog. Ja, e ja klopt. Uh, en uh, maandag was ja. het meteen uh, raak. Maar u had een, uh, u had een tuintje ook? Uh, ja, ja, ja. ja. Uh, op, op dat alle, uh, ja. stuk daar? Ja. Dat, uh, wat had u allemaal uh, in de tuin staan? Heel hoog. Ja. Pompoen, groentes. U neemt toch niet op, hè? Nou, oh, sorry. We zijn live ik. op de radio. Ah. Zullen we dat uitzenden? Nee, gaat u eerst moeten vragen. Ja, oh, nee. of ben ik het toch weer vergeten. Ja, het spijt Ah, ja, oh, ja doe ik het weer, hè. Shit. Ja, maar je hebt nog niks raars gezegd toch? Het is alleen maar goed. Ik had geen tijd. Maar uh, ja, ik, ja, ja, ik moet me echt wel verontschuldigen, want normaal doet het altijd meteen. Maar, uh, ja, oh. ja. ja het... maar uh, wilt u vertellen over het tuintje? Uh, ja, er was uh, heel veel gewas. Uh, was ja. pompoen, uh, komkommer, tomaat. Uh, yeah van alles en nog wat ja. en we He hadden vroeg. nog niet geoogst oh, alles ja, was er nog oh ja dat vragen He, hebben heb, heb, we niks kunnen oogsten dus uh, nee Kouch uh, courgettes hadden we ook ja het is allemaal onder ja het is allemaal oh helemaal uh, weggereden uh, weg eigenlijk. Ja, ja, ja, het is gewoon echt uh, keihard uh, moedwillig en met uh, veel drift uh, vernietigd. Ja, ja, het is dus gewoon echt, ja, uh, overheen gewalst. Ja, want ja, als je ja. zag hoe ze, hoe ze, hoe ze te keer gingen met ja. die, uh, met, die met de ploeg. En, ja. uh, het was echt gewoon pure gewoon Ja, waanzin ja, ja. gewoon. Ja. ja, meer kan ik het niet over zeggen. Ja. Nou ja, we gaan lekker knoflook planten. Uh, ik ben wel benieuwd ja. waar we die knoflook dan gaan neerzetten, want het ziet ja, er toch dus wel behoorlijk we uh, een, onbereikbaar uit. Als we daar aan sluiten, is dat, dat, het is. Is dat Nee, dat is een uh, treintje. Is treintje. Oh, treintje. Treintjes, uh, oh, ik dacht dat je haar kende. Ja, ik heb er wel eens gezien, maar ik herkende haar niet. Heel lang geleden. Ah. Oké, okay, nou bedankt. We gaan nog ja, even verder. Uh, okay, ja. oh, ja, ik duivel uit, uit, ja, Hallo, uh, we zijn live op Radio Pattenpoel. Dat weten we toch? Ja, maar toch vergeet ik het wel eens te zeggen en dan weet iemand het niet en dan worden ze toch niet boos. Ja, dat gebeurt me net weer joh. Hi. <laughs> Hallo, uh, Oh, je hebt een uh, opvouwschep meegenomen. Altijd handig. Ja, dat is altijd handig, ja. Uh, ja, ik ben wel benieuwd hoe we dat nou gaan aanpakken, want het is, uh, ik wil best wel knoflook in uh, grond stoppen. Maar, uh... Ik heb geen flauw idee. Ik ben een buurtbewoner, een ah. bewuste buurtbewoner en een uh, ja. duurzame doener. Ja. En ik vind, dit, uh, nou, ik vind het echt heel treurig ja, hoe dit allemaal ja. gegaan is en ja. waarom het niet teruggedraaid heeft ja. kunnen worden ja. sinds ja. Uh, een ander bestuur in de stad hebben. Daar ja. laat ik me nu even niet op de radio over uit. Ja. Ik weet niet wie er meeluistert, ik zeg mijn naam ook niet. Nee, nee, <laughs> maar, nee dat is ook allemaal niet. <laughs> maar uh, ben je al lang uh, betrokken bij de uh, ja, ja, 30 Beuren? Ja, ja ik, je... woon hier, ik woon hier al 15 jaar. Oh, uh, ik ben hier komen wonen vanwege het open uh, gebied wat uh, op uh, 300-400 meter van ja. ons huis ligt. Ja, ja, het en dat gezien. wordt nou gewoon dichtgegooid. Ja. En ze doen erg hun best om dat allemaal zo snel mogelijk uh, ja, te doen. Ja, ze, ze hebben echt haast. Hè? Dus het is erg, uh... het, is, het is erg zonde, erg zonde. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Op vele ja. op veellei, uh, manieren. En er zijn zoveel ja. plekken waar dit ook had gekund of ja. gewoon nou ja, Westpoort is uh, vol met lege distributiecentra. Precies, zo, dus, uh, precies. Waarom dat nou maar, uh, maar ze zijn, hier uh, moet? Nu, zelfs al, al is het zo'n zandvlakte, hebben ze al uh, de camera's op ons gericht. Ja. Ze ja, zijn er toch ergens beetje, bang ja. voor, hè? Ja, ze zijn hartstikke bang joh. Jongen, jongen, jongen. Nou, wat zullen wij hier nou toch eens doen? Ja. <laughs> hey, ik ga even ja. verder met mijn. Uh... Je moet even, even ja even, even ja. online zitten natuurlijk ja. hè. Als goed ja. dank je Hallo Nee. We heb een Live op Radio Pottenpool, je hebt je accordeon meegenomen. Ja. ga je spelen vandaag? Uh, we gaan een, een aantal nummers a doen en één nummertje spelen. Oké, okay. Oh leuk. Dus een variatie op Waar Eens de Boterbloemen groeiden. Het klinkt als een oud hollandse lied. Heel erg oud. Erg leuk ook. En uh, je ziet eruit alsof je nu iets gaat doen. Ik ga hem even spelen, dan gaan we hem oh, horen. Wat leuk zeg. Even door de. Zo bent heen, maar uh, je zegt duur. De... Ja, zij ook bijvoorbeeld. Jullie zijn een uh, duo zo? Nee, een, uh... nee, nee, nee, het zijn meer mensen van een horen okay. en van een ander koor koren. Wat je bij elkaar gedaan oh, okay. iedereen oh, niet mee. Kom hier ons nooit af van wat moeten wij naar de andere schuilen, moeten werken in de liefdegaan. Aan de zijkant schuilen. Wachtelijk, dat, dat gaan we dus niet doen. Ha, ha, ha, ha. Leuk bedrijf, we Op nog een beetje beperkt gaan. 2019. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat plan gaan we stoppen. Helaas. ...hebben ze in hun Unmatched Wisdom besloten om dit plan gewoon doorgang te laten vinden. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat we niet vergeten... ...de gemeente kan dit stoppen. De gemeente kan dit stoppen. Ze doen alsof ze het niet kunnen stoppen. Alsof het buiten hun macht ligt. Ze kunnen dit stoppen. En wij moeten zorgen dat ze dit gaan stoppen. En daarom is het fantastisch dat iedereen hier is... Ik las vandaag overigens in de krant dat in Friesland hebben ze besloten om het stikstofbesluit te negeren. Naar aanleiding van de demonstratie van een paar duizend boeren met tractoren. Dus daar kan het wel. Daar kan gewoon de wet genegeerd worden. Maar blijkbaar hier in Amsterdam, in dit geval, kan vruchtbare akkerland gewoon met bedrijventerreinen worden volgepland. Want ja, er staan wetten en praktische bezwaren in de weg. Nou, laten we de gemeente er vooral van overtuigen dat als ze dit wel doen, dat er dan heel veel praktische bezwaren voor hun in de weg komen te staan. Um, we gaan hier niet te veel. Uh, we zijn hier allemaal omdat we denk ik daar allemaal wel mee eens zijn, dus we gaan hier niet uh, lullen maar poetsen. Uh, behalve dat er nog wat kleine updates komen, dat is denk ik wel nuttig om te kijken wat is nu de stand van zaken, hoe staat het ervoor. Dus daarvoor wil ik eigenlijk eerst Kees en Elise. ...naar voren roepen om wat te zeggen over hoe het er nu voor staat. Is Kees nou weer verdwenen? Oh. Ja, um, heel kort. Uh, Alice die weet alles over uh, de, de laatste ontwikkelingen en dat soort dingen. Die zullen zo verteld worden. Maar over wat we nu aan actie gaan doen. Dat is eigenlijk gemeentebeleid wat we zo uit gaan voeren. Het heet commoning. Commoning is dat je gebieden... Uh, uh, gemeenschappelijk uh, toe-eigend en daar uh, met z'n allen in goed overleg met elkaar uh, het beste gebruik van maakt. In, in, in dit geval uh, ha hadden wij eigenlijk al voor een groot deel, uh, en dat kon je hier links zien, dat kan je niet meer zien, je kan zien hoe het vernield is, hadden we daar volkstuinen uh, ingericht, uh, noem je zoiets, uh, opgezet. Uh, ja. Daar groeide van alles en nog wat uh, aardappelen, mais, um, Pompoenen en Werk ik dat wat allemaal, dat is allemaal, 2 uh, uh, september is dat, uh, zijn we ontruimd, hebben ze dat platgemaakt en zijn ze begonnen met wat zij noemen niet onomkeerbare werkzaamheden. En dat is dus wat ze daar hebben gedaan. En omdat ze niet onomkeerbaar zijn, kunnen ze weer omgekeerd worden. En, maar goed, daarvoor moeten wij de polder weer uh, betreden. En dat is wat we zo gaan doen. Uh, dat is natuurlijk uh, ieders goed recht. Er staan wat hekken. Uh, die moeten we straks uh, uh, aan de kant zetten. En die zetten we om hun camera's heen. Zodat ze ja, daar niet meer bij kunnen. En uh, er zijn uh, twee groepen eigenlijk uh, zo. Dat is volgens mij als jullie hier bij de ingang hebben aangemeld. Uh, hebben jullie misschien al een van de twee gekozen? De een, uh, die gaat hier dit bruggetje. Uh, daar gaan we ook uh, wat uh, grondmonsters nemen. Uh, om te kijken hoe ze die brug hebben aangelegd en hoe snel we dat ding weer uh, om, om kunnen keren. Dat gaan we misschien niet allemaal nu doen, maar later, als ze ooit, met, toch met zandvrachtwagens aan zouden durven komen. Ja, dan roepen we natuurlijk groot alarm, dan komt de hele stad, die komt ons meehelpen om de polder te verdedigen. Dus dat, dat, dat zijn de voorbereidende werkzaamheden daarvoor. En de andere groep, die gaat uh, de polder daadwerkelijk in gebruik nemen... Weer de akkers van de boterbloem voor een groot deel door daar knoflook te planten. En daarover vertelt Alice zo meer. En zo is nu. Ik vond zelf trouwens die knoflook wel een aardig een symbolische kracht hebben ook. Want misschien weten sommigen van jullie wel dat een hele oude man, vroeger, lang geleden, een man met een baard heeft ooit gezegd dat het kapitalisme is als een vampier... dat zuigt alle resources, alle grondstoffen, alle lichamen van de samenleving, van de aarde... zuigt het leeg om zich te kunnen voeden uh, op de meerwaarde die, die, die dit biedt... aan al die, al, die ja, al die grond en die lichamen leeg achterlaten. En knoflook is natuurlijk een uh, anti-vampiermiddel... Dus uh, ik vind het ook nog een. Uh, ik denk niet dat het uh, oorspronkelijk zo bedoeld was. Maar ik vind het een prachtige uh, metafoor om uh, tegen dit uh, kapitalisme, vampirisme, wat dit ook gewoon is, uh, knoflook te gaan zaaien. En dan zullen we zien of ze nog uh, kunnen komen. Nee, het is vooral dat je in deze tijd van het jaar knoflook kunt planten. Ja. <laughs> maar mooi bij kroostigheid, zeker. Um, even kijken. Ja, ik dacht, misschien is het heel goed om een klein beetje, want niet iedereen uh, is hier natuurlijk een tijd geweest en uh, heeft dit gezien. Wij zien dit al, uh, al een aantal weken met leden ogen aan. Um, maar wat, staat hier nu te, uh, wat zijn ze hier nu aan het doen? Je ziet eigenlijk twee dingen. Ze hebben de oude sloten, waarmee het, het oude kabelpatroon, zoals dat hier vroeger lag, of voor een deel nog lag, uh, en zoals het ook ooit al is aangelegd, dat hebben ze uh, proberen uh, te dempen. Dus er zijn, de oude sloten zijn gedempt. En dat is wat je ziet wat ze hebben gedaan met uh, al die hoopjes zand. Heel vreemd, of heel vreemd. Wat ze hebben gedaan is dat ze de aarde, de humuslaag zoals dat heet, de bovenste laag, en de kleilaag die eronder zit, hebben ze apart afgegraven. Uh, ze hebben ook in de oude sloten uh, wel weer drainage gelegd. Uh, want het hele idee is dat het één groot bouwvlak moet gaan worden. En dat is waar ze nu uh, hun voorbereidende werkzaamheden op gericht hebben. En uh, wat op zich wel bijzonder is, is want we hebben nagevraagd: goh, waarom doen jullie dat? En het verhaal is dat ze zeggen: wij hebben een politieke opdracht om het wel in oude staat terug te brengen. Uh -huh. En ze gaan dus de klei hebben ze nu eerst teruggelegd en ze gaan vervolgens weer de humuslaag erboven opleggen. Uh -huh. nou, wa waarom en hoe dat zit, weet ik niet. Misschien heeft dat mee te maken dat het inderdaad zo is dat de rechter natuurlijk nog steeds uh, uitspraak moet doen over uh, of de werkzaamheden wel plaats mogen gaan vinden. En ze, de reden dat ze nog mogen werken, is omdat ze hebben gesteld, het is inderdaad, zoals Kees ook al zei, omkeerbaar. Dus misschien heeft het daarmee te maken. Het kan ook zijn dat het te maken heeft met een hele rare motie die ze hebben aangenomen in december. Uh, waarin ze hebben gezegd dat die ontzettende mooie bovenlaag van humus, dat die toch niet verloren zou moeten gaan. En dat ze die eigenlijk willen afgraven om elders te gaan gebruiken. Zo'n idioot is dat geworden. Um, maar goed, dus dat is wat je ziet. En het tweede wat je ziet, is uh, je ziet van die zwarte plastic randen er helemaal omheen. Dat is een zogenaamd paddenscherm. Ze hebben namelijk nou een vergunning gekregen om hier te werken, ondanks het feit dat hier beschermde soorten zitten. En wat ze daarvoor moeten doen is dat ze zo'n scherm neer moeten zetten en uh, alle padden moeten afvangen en buiten het scherm moeten brengen, zodat die niet meer terug erop kunnen. Dus dat is het andere wat je ziet. Um, het is ons niet helemaal duidelijk of ze klaar zijn. Ze hadden gezegd dat ze drie weken bezig zouden zijn. Die zijn om. Maar tegelijkertijd euh, euh, nou ja, liggen er nog wel hoopjes, dus het is een beetje de vraag wat ze daarmee gaan doen. Ze hebben gisteren wel aan het eind van de dag al hun materieel weggehaald. Dat kan ook zijn omdat wij hier nu zijn. <lacht> Misschien vrezen ze het een en ander. Um, maar goed, dus of ze, of ze terugkomen, dat gaan we maandag zien. Maar in ieder geval, dat is, uh, dat is even puur qua bouwen, het, uh, het uh, verhaal. Ja. Um, het allerbelangrijkste is dat er geen zand uitgereden gaat worden. Want dat is wat we gewoon vooral moeten voorkomen. En dat is ook waar de schepgroep zo meteen mee aan de gang gaat... om ervoor te zorgen dat dat in ieder geval lastiger wordt gemaakt... en goed voorbereid voor het geval ze dat willen gaan doen. Um, nou ja, verder wat ik nog heel graag wilde zeggen is waar Sanne ook al een beetje over begon... Um, iedereen of velen van jullie zullen de zin wel kennen... ...wij hebben ontzettend ons best gedaan, maar helaas kunnen we niet terug. Dat is namelijk het standaard antwoord wat je van ieder gemeenteraadslid zal krijgen... ...als je ze hierop aanspreekt van waarom kan dit niet anders? Omdat het niet anders kan. En dat is natuurlijk absoluut onjuist. Voortschrijdend inzicht. Voortschrijdend inzicht. Het hele verhaal over, hè, want het kost 42 miljoen. Het is complete nonsens. Het is boekwaarde. Het is in de papieren een of ander bedrag... Wat dit ooit waard is geworden uh, uh, op papier. En vervolgens zou het dat kosten als je het niet doet. Nou, ja, Zo werkt het natuurlijk niet. Wat geld kost is dat je hier gaat bouwen. Wat geld kost is dat je hier nu 1 miljoen per hectare gaat uitgeven. Om het überhaupt bouwrijp te maken. En laten we vooral niet vergeten. Er wordt hier nu voor 5,5 hectare een stuk gereserveerd. Want zeggen ze we hebben een grote uh, afnemer. Die wil heel graag 5,5 hectare om een uh, distributiecentrum te bouwen. Stadsverzorgende distributie in de foodsector. En die kan niet in die terreinen die daar leeg staan. Beste mensen, er staat hier nog 5 hectare, wat 6 hectare, staat hier gewoon nog leeg in het oude terrein al 15 jaar te koop. Bouwrijp en wel. Ja, dat kan. Het? Precies. <laughs> Mocht je een distributiecentrum willen bouwen, ga je gang. Uh, maar goed, dat wat dat betekent. En tegelijkertijd staat er in Westpoort al anderhalf jaar een distributiecentrum van 6,7 hectare te huur. Dus, beste gemeente Amsterdam, wat ben je nu aan het doen? Ben je nou ontzettend je best aan het doen om 5,5 hectare hier neer te kunnen zetten, zodat je eindelijk landje pik kan doen en kan zeggen: ja, maar het is voor ons en wij gaan die bouwen? Of ben je aan het nadenken dat je eigenlijk dit soort plekken wil behouden en dat je dus vervolgens gewoon zegt. Uh, beste afnemer voor de stad. Weet je, We hebben eigenlijk een veel betere plek, daar staat al een distributiecentrum, het is gewoon te huur. Sterker nog, de infrastructuur is er beter, het ligt langs de snelweg, je hoeft niet hier ergens een klein weggetje en een rotbruggetje over. Ga daar lekker zitten. Nee, dat doet de gemeente niet. Keuze. En vergis je niet, want waarom doet de gemeente niet, maar waarom wil die bouwen het ook niet? Want waarom wil je nou een vredesnaam hier gaan bouwen als er al een distributiecentrum is waar je kunt huren? Nou, omdat je als multinational veel liever bouwt, want dan kun je namelijk investeren in vastgoed. En dat is interessant. Het is niet interessant om je geld over de balk te smijten tussen haakjes om te huren. En dat is waar dit over gaat. Dit gaat niet over het oplossen van een woningprobleem in de stad. Dit gaat niet over ruimte. Dit gaat over geld. Dit gaat over investeren. En dit gaat over multinational's die je gewone een poot aan de grond willen krijgen. Allemaal afgedekt en geholpen door de gemeente Amsterdam. Goed. Goed. In ieder geval, um, Kees heeft al een beetje uitgelegd. Je gaat straks als je wilt gaan scheppen, dan volg je de mensen die willen gaan scheppen. En dat is. In de buurt vandaar. En als je wilt gaan knoflook planten, dan volg je die mevrouw met de groene t-shirt daar. En de podiumwagen. Want de podiumwagen rijdt eigenlijk die kant op. Dan gaan we weer de demonstratieve optocht aan de achterkant uh, het perceel uh, op. En vervolgens uh, teruglopen om de knoflook te planten. En als we daar dan aankomen, is daar als het goed is, nou dit is een ontzettend mooi moment, je ziet daar namelijk een stuk brug aankomen lopen. <laughs> als het goed is, is er ondertussen een brug die daar wordt aangelegd en kunnen we op die manier um, het uh, perceel weer af en dan verklaren we de polder weer voor geopend. Dus uh, we zien elkaar daar. Yeah. Oh. Gelukkig vertelde Alice al alles wat ik had moeten zeggen, dus uh, dat oh. scheelt weer. Oh, Mooi. Zo, gaan we gaan in de parade. Tussen uh, beginnen de kinderen hier. Oh, ja, dank Ja, nou, heemt en naast want het is open. Dank u. Nou, de kinderen zijn al uh, druk aan het scheppen hier. Er wordt wat uh, brugonderzoek gedaan hier. Kom maar Zo. Ik... Ah, ja. zo, jullie zijn alvast begonnen. Goed zo. Hartstikke goed. Ja, dit is een flinke brug. Er moet uh, flink gegraven worden vandaag. We dus, gaan uh, even opwarmen. We gaan daar graven, oh, ik. En, hè? Ik ja, ja. hier weer gaan hangen, kijk. Ik kan hier nog. Ah, maar dat komt alleen maar. Even kijken bij het hek, er staat hier een, uh, een bouwhek, ja dat is echt een heel simpel hekje. Hallo, we zijn uh, live op Radio Padspoel, we gaan uh, hek nummer SONL193205 maar even verwijderen denk ik, hè, want uh, we kunnen er niet door. Ja, eerst moeten we nog even een tangetje hebben. Tangnetje. Nou, volgens mij als je gewoon een moersleutel hebt... Ja, dat dus wil ik echt niet uh, uh, ja, ik zou hoog uit de hand niet dus zo. Ja, hij ons lijkt ontbijt. Oké, ja, je kan deze. Je kan deze heel makkelijk losdraaien met ja, ja, je een mot, ja, je goede sleutel. Ja, ik kan alleen wel goed draaien als een afstartje was vandaag. Dat zegt helemaal niks. Ah, is niet even niet, dus, nee, nee ik heb wel zongen. een keer politie voorbij zien rijden, uh, ja. let op weg hierheen, maar. We laten zich nog even niet zien, hè? Ja, wat jij zei, ik heb heel laat, alleen de schakel eruit sluit. ik heb een Het allemaal van elkaar vallen. Het is een hele dikke tijde. wat vandra weghalen. Nou, sterk nog. Ja, maar daar, zit, maar daar zitten... Daar alleen maar jezelf als je die tie-rapjes los had, dan kan je gewoon doorlopen. Hey, luister, als je die twee tie-rappers losmaakt, dan kan dat hek gewoon weg. Om eruit te brikken, ja. Kunnen we die al open zetten? Deze ja. is dan los. Als je die twee uh, losmaakt, die twee tie-rappies, dan kan het hek gewoon open daar. Ja. Als we dan met kunnen de deze? In de uh, oh, we deze... Ah, we Dat is al los. Alleen met deze. Ja, maar gaat het gaat niet, pas op. Pas op. Oh, goed. Zo. De polder is open. Dat ging makkelijk. Wat is de bedoeling met de Hier, als een paar mensen staan met z'n Ja, hallo, hallo, hi. Bye. Ah, oh. oh ja, oh, je bent ja, ben echt dom. Ja, nou ik stop schoon in de wasmachine, uh, ja, dat komt natuurlijk. Ik ben alleen op zoek naar mijn dochter. Oh. Even orde in maken, weet je die kant op leggen, hè? Uh, ik zit alleen. Um. Maar ik zag Kees toch met een boer sleutel moet uh, ik eerst? Hallo! Hé, hey, jij bent er ook weer. Ja. Uh, uh, wat was jouw naam? Nou nou, Hortens. Ik weet nog niet eens meer wat het is, joh. Ja, nou ja. zicht nou helemaal een pret. Ja, nou kijk, als je daarin kijkt, dan zie je die nog staan. En dan weet je dat hier... Daar was de tent en daarachter waren al de tuinen, maar dat was wel uh, even een dagje. De Te blubberdag hier. Ja, het is een uh, lekkere bende, maar ja dat krijg je, oh kijk eens zo. <laughs> zag je dat, dan zakt iemand gewoon tot de enkel weg. <laughs> ja. nou, zeg. nou ik geloof dat de camera's nu uitgeschakeld worden, dat is wel uh, een goed dingetje. Nu? Of niet? Nou, ik weet niet wat ze nou met die trappen aan het doen zijn. Oh ja, de politie. Ja, het wordt natuurlijk meteen al spannend, want het uh, wordt nu door een sterke roepen het terrein verlaten schakelen wij de politie Waar hoorde je dat? Hoorde je wat dat Nee. Ik Oh nee, hè. Uh. Nou, ik zou die slipper voor maar uit doen. Dan je lekker met je fiets in de modder. Oh. Oh, <laughs> oh, <zijn> <laughs> Kijk, dus er zitten verschillende mensen al vast in de klei nu. Oh, dit is wel feest. sorry. <laughs> <laughs> <laughs> ja, de mensen. Oh, ja, dit is wel Dit mooi. Ja, ik is dit is wel foto. Ja, Ja, dit is Ja, is Kijk jullie jongen, hoe doe die? Ja, die hangt in het hek. En ik wil ook het zand Nee, niet weggooien. Stop het in je zak. Ja, nou, dit zand, maar wel lekker op die hoogte. We hebben het meegedaan om de camera's die hier geïnstalleerd uh, te zetten. Ze hebben een, uh, een kupzakstop hoor. Dat moet lukken. Dat komt horen van de honden. Ja, nee, dan moet je er nog overheen. Dit is een klus. Wat doen ze? Oh, oké. Ik En ik maak wel Wat doen is er heen. Dat camera. Het valt nog helemaal niet mee om de camera af te zetten. Ik je lekker bij. Oh oh, ja, oh, mama! Mama! Mama! Okay. Okay. -ka -yeah. Mama! kan Mama! Mama! Mama! ik Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! niet Nou, dat valt nog niet mee om op die hoogte de camera's. De camera's goed te bedekken, maar het gaat wel weer. Dus we zijn al gesommeerd om weg te gaan? Ja. enige die ongeveer weet wat we moeten doen. Ja, we moeten het terrein ter, ter, ter, ter, uh, verlaten, anders schakelen wij de politie. in, ja. is uh, de boodschap. Ja, ik heb straks ook in busjes. Oh god, het Ik kan het wel doen. Ja, ja. Oh, okay. ik ga het ook wel doen, als jij uh, uh, je je ja. Het, uh, ja, dat ga ik wel die zak doen. Ja. Oh, ja. Dat hey, het lukt het een feet? beetje? Lukt het een beetje? lukt het een beetje? Ja, ja een beetje, ja, maar niet helemaal. Oké, okay. het idee is dat we die hekken hier allemaal omheen Wat doen jullie dit Zij willen graag weten. Ja. Ja, doen jullie dit nou. Ja, je nou, wordt intussen driftig short aan de hekken en is iemand bezig om uh, iemand anders heeft nu uh, de taak overgenomen om de camera's af te dekken. We zijn gesommeerd inmiddels om weg te gaan, omdat ze dan anders de politie gaan inschakelen. Kijk, en nou gaat de zak over de camera's. En nou kunnen ze niks meer zien. Kijk En even vastbinden, een beetje misschien. Uh. En misschien als je die. Als je de aan elkaar knoopt, dan uh, blijft hij nog een beetje zitten misschien. Ja, moet even een touwtje hebben of zoiets. Of, uh, ja, als ze die, die strop aan elkaar vastmaken met een tijrib, dan ja. die hangen daar nog maar. Tijrib's. Ja, die nog nog wel ja. vaak zijn. Nou ja, als er uh, wind onderkomt, dan is het wel een grote koning. Maar waarschijnlijk ja. niet, inderdaad. Je is veel te veel bij die af te nou, ik bedoel is dat de hekken nu om de camera's heen geplaatst worden. het is wel een flibberboel hier, moet er even helpen helft daar. Wat? Ja, is het Als we aan deze kant komen, Als je aan die kant, we het hek even aan massaal gepoogd om de reik te plaatsen. we aan deze I'm a big Nou, dat is een hele zware Ik moet het even vertellen. Die schuim kunnen aan het brengen. Die schuim gaan aan het Ja, dat is anders. Dan ik Dat Ja, dat is niet dat kant. Ja, allemaal! Ja, oké. Ja, oké. Ja, die Ja, Hond, ga weg! Ja, oké. Ja, oké. Ja, oké. Ja, oké. Ja, oké. Ja, oké. Ja, oké. veel meer mensen! oké. Ja, oké. Ja, oké. Ja, oké. Ja, oké. Ja, oké. Ja, oké. Wat speelt wat voor je? Alvast. Nou, nog een keer. Oké, oren moet Ja, dat is het. Mijn oren niet. Aan de kant, aan de kant, aan de kant. Blubber, uitkijken voor jou. Handen, handen. Ja, kijk, kijk, nog een keer. Wat? Kapot. Krijgen we dat los? Oh. Heb je er nog één mee? Nee, Nee, ja, ik had er een andere. Maar, ja. Oh, had ik dat geweten? Maar we kunnen ze op zich zo... Ik uh, kan wel even een bako halen. Ja, dat is... Uh, 100 of we, of met z'n allen, als we met ja, de tien mensen zijn. Zeg, zich komen een hele eind, maar een sleutel is handig. Ja. Ja. Ik kan ja. alleen, dan moet ik even naar de auto lopen. Ja, ja? ja? ja. Oh, oh, dan oké. beginnen we vast hiermee. Ja, hier ja. Mee. ja want uh, Nou, er liggen er hier een paar... Oh nee, die no, zit ook allemaal vast. C's met Ja. moeten we die allemaal houden, Zeg je? Om de camera heen. Ja, we dachten. Kijk, tot gisteren stonden hier nog een graafmachine en een ketting. Nee, eentje zit los. Ja, het zit met ketting vast. Ja, die zit al los. Waarom sluit ik me aan? Eén slaapt nu eruit al. Los, ja. Ja, al los, ja. nee, dat wisten ze niet. Ik kan me afsluiten. Dit is Dit is Dit is 2-1, kom Ja, Er is weer een rijplaat, Het zijn enorme rijplaten. En die uh, zijn nu uh, opzij gelegd, want er zijn uh, een paar andere rijplaten die weg moeten dan uh, gaan ze Gaan we nu hier een gul maken of niet? Ja. We kunnen al beginnen. Gaan we ze in de sloot of niet? Kees. Nou maakt we niet uit. Wel. Weet niet, en we kunnen al beginnen hier hè? Hier is ja, hier kan gegaan worden. Ja, ja, Kees. Kan je Kees. Andere kant Makkelijk soms om die twee gantiek ontmoeten. Deze nog terecht. Nou we kunnen ze gewoon veilig. hier een gul maken. Ja dat lijkt me genoeg. Maar we kunnen die platen ook gewoon ja, gooien. We gooien die op zijn. twee keer. En dan zijn ze weg. Ja ja ja, ja, ja, ja, Nou, er gaat hier bodemonderzoek gedaan worden naar de constructie uh, die de, de Oh, nu al. De telefoon gevonden Oh ja, en ook iemand sleutels tegenkomt daar, dat zijn de auto-zetels. Okay. Oh, we hebben onderverkeerd. Het moet toch allemaal weg? Ja, maar dat gaat verzillig. Dan staan we in die kaarwater. brengen Scheuchen De nee, ja, ja. Dus over de greppel. Over de greppel in de graven. Ja, over de draai. ik is nou, na, wij, a, we we na, nou, Ja, ik staan. Hij is aan het Stop! Stop! is aan het staan. Hij stop. Stop. Stop. staan. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Ja. Ah, aan het Hij Hij is er komt kruiwagen aan Ja. Oh, ik heb een beetje steppen, maar ik heb uh, een maar twee oh, ik gooi het gewoon naar hier. Ja. Ja. Ja. een beetje zo. ik zal niet Maar het zo lang uh, ja. van deze kant. Ja. Nou, de politie gaat weer vandoor. Hadden ze, uh, hadden ze nou, we iets interessants zijn. te vertellen, de politie? Of, uh, nee. Ze zeiden, de groen is altijd mooi. Ja, er zit het vredesteam van de politie in, het het eerst even kijken. En misschien bedoelt u wel, groen links is altijd mooi. Ja, ja nou, dan krijgen ze wel niet. mooie opdrachten van, uh, nee. arresteer maar een paar honderd mensen zo. dat vinden ze leuk. Vindt hij het oké? Ja, ik vind het wel oké. Okay. Ik, ik denk dat ze het uh, druk hebben met... Uh... Oeh, leuk! Nou ja, ze hebben natuurlijk wel een wat in de stad, hopelijk. Nou, met uh, Extinction ja, Rebellion. Dus het ja, is dus ja, maar helemaal de vraag uh, of ze voldoende mensen kunnen optrommelen. Dus die brug was nog steeds afgesloten. Maar ze gaan maar, uh, een in de Dus we kunnen voorlopig nog lekker doorgaan, de de doorgaan de gaan. met graven. Dus uh, ja. dat gaan we lekker doen. Ja. Een flinke geppel, wordt er niet gegaan. Ja, we kunnen natuurlijk wel hier afpassen. We kunnen hier. Yoga. Ja, ja, ja. Wij gaan hier in de tweede. Oké, dat hier. Gaan we met deze mensen gaan. Ja, kom maar helpen. Ja, kijk hier. Ja, dit is het voor mij. Jij hier in het midden? Ja. Ja. ja. ja. Goed zo. Zeker, ik heb het nog steeds moeilijker. Ja, ja. zo zeg ja, ik het ja, nog, nog niet aan het zand. Dus nee, we nee, die kan niet echt van ja, de rijplaats. dacht ik. als ik iemand heb wil door. Ik mag afwisselen. Wie gaat er over om deze weten wat er in de Want anders kunnen wij geen grippen graven daar. Je kan toch daarnaast heel ziek bij Ja, maar met met de mensen. Ze is af. schatbaar. Het is vrij Het is een ja, oh. maar de, de berg mag gewoon hier komen en dan moet je de greppel gewoon zo diep. Dat kan niet. De berg niet op die rij. Niet op de platen, want nee. straks gaan we ze horizontaal ja, leggen ja, zodat we ja, ja. beter dus kunnen. Hebben hier hebben hier een, een kruiwagen. Dan kunnen mensen hier in de kruiwagen treppen. Ja. Hier gaan we ja, niet. Je kan hier ja, toch gewoon niet volgen. Ja. Ja. Of je gooit het ja. daar niet ja. Nee, ja, Het ja, ja, ja, ja. komt, uh, komt bijna vanzelf in. En daar zijn ja. ook Maar uh, dat is nog een plusje of oh, hoor. Ik draaien. Dat, uh, Ik denk dat als je daar een clubje hebt en daar een clubje hebt. Of eigenlijk alleen daar een clubje eerst. En dan. Ik ja, weet dat. Dan, dat, het, uh, dat in. Uh, touwen. Als je een touw hebt. Eén gat. Dat is ja, maar één daar gat. Een gat, daar een gat. Maar dan kun je met veel uh, mensen ah, met een ja. touw trekken. Ja, dat is gek, geen slecht idee. En, uh, ja. Dat ze ja. over, over de houtjes laten rollen als het kan. Als je hem die kant op moet doen... Ja, maar als je ze schuin onderricht, dan heb je wel wat, wat minder wrijving van de bodem. Dat zand, dat zuigt nogal. een Oh, nee, ik ga er niet doorheen, maar hij heeft plat Ik moet niet op een oh, steen staan. Ja. Hij gaat er niet doorheen, denk ik. Maar Als ze nee, dat hebben gemaakt, dan zijn ze inderdaad. Ja, maar is misschien wel ergens. is is sowieso. Er wordt flink doorgeschept, De politie weer een wereldschool. Er wordt weer een wereldschool. Er is weer een wereldschool. Er is weer een Er is weer een wereldschool. Er is weer een wereldschool. Er is weer een wereldschool. Er is weer een wereldschool. Er is weer een wereldschool. Er is gaat een wereldschool. Er is weer een is is een een The kids said it was very important. Yeah. So, uh, And it uh, looks like the police, uh, well, all they have is a peace team. Yeah, there's uh, just six police officers so far. Yeah. And, uh, I yeah. don't And it's probably uh, pretty hard for them to uh, find enough uh, people to come here uh, with yeah. any uh, impressive amount. I don't think they're going to do any. Well, I'm not sure depends if we're, like keep escalating or not. <laughs> yeah. Uh, well, I we have to do something uh, in the end because yeah. uh, we might not leave. <laughs> <laughs> we are going to stay and sleep here, right? <laughs> <laughs> uh, set up camp again. What's, ex what's exactly the plan? Leave <laughs> for them oh, putting something yeah. or? water <laughs> Wil jullie even planten? Hier! Ja! Ja. ja. ja. ja. ja. Uh, ja. ja. Uh, nou, serieuze shit, we gaan eens even aan de wandel. Even kijken uh, hoe het met yes. de knoflook is. Uh, oh. Okay. Zo, maar nu moeten we goed opletten dat we aan de zijkant blijven. Wij gaan even planten. Oh kijk, nou, ik ben net op weg naar uh, de Daar plantage. Achter, we zijn uh, live. Ja, een zo. beetje zo Ja. jou. Janne, fijn, nou, even een stukje lopen naar de andere kant waar de knoflook geplant wordt. Ja, dat is een grote modderbende. Maar gelukkig heb je laars aan. Ja, ik heb klompen aan. Ja, het is natuurlijk uh, natte bende het is allemaal klei. Dus dat is lekker nat. Hé, gaat het goed met de knoflook daar? Ja? Gaat het goed met de knoflook, ja. de knoflook dat daar? Dat gaat goed, heb jij al? Uh, nee, nog ja, nou, niet zo neem even. nog een bolletje ja, mee. Dankjewel. <laughs> Succes! Ja. Nou, we gaan eens even kijken of we zo ver kunnen komen dat we ons ook gaan planten. Plissie doet voorlopig niks. We uh, hebben het hopelijk te druk in de stad met Extinction Rebellion. Dus jongens uh, van de Extinction Rebellion, ga zo door. Hou ze maar bezig, dan doen wij dat ook. Eens kijken of, of ze genoeg verloven kunnen intrekken om hier iets aan te doen. En ondertussen kunt u luisteren naar het sappige geluid van natte klei. Oh, we zijn live op Radio Pattenpoel. Hebben jullie knoflook geplant? Nou, oh, ik heb er vooral gekeken. Oké, okay. gaat het goed met de knoflook? Ja, volgens mij wel. We gaan ja? de hele hoop de grond in. Oké, okay. gaan ze wel netjes op een rijtje of lekker door elkaar? Lekker door elkaar. Kijk, zo hoort dat. <laughs> Lekkere chaos. Ja. Nou, en daar zijn ze lekker aan het graven. Dat gaat ook goed. Ja. De brug het is al bijna weg, dus uh, we gaan het zien. Ja, goed. En de, ja, de politie is al gearriveerd, maar die is alleen maar foto's te maken. Maar nou, dat is ook goed. We hebben het hopelijk veel te druk met uh, andere dingen in de stad. Ja, dus, is... uh... We gaan hoor, het zien. Ik hoor dat de cellen al vol waren. Ja, die cellen. Dat. Uh... <laughs> Oké. Okay. Goed. Nou, succes. Bedankt. Ja, ah, wat vind je er allemaal? Ja, kijk. Dat zijn. Dat is, dat ja, is. Uh, ik niet wat de naamport is. Lukt er, lukt er, die groeien kijk. hier nog? Die zijn nog kijk. van de tuin. Kijk, ja. Is dat uh, radijsachtig of zo? Ja. Kijk, kijk eens, nou, dat zijn de halflinge bommen die hier groeien. Dit is voor. Uh, nog leven, hè? Nee. Ja. Ja, Ja, er zijn er nog. Ja. ja, dat is niet. een Nou, we gaan we even kijken. Hallo, uh, we zijn live op Radio op Pattenpoel. Heeft u ook uh, knoflook gepland? Ja, ik heb net knoflook geplant. Gaat het goed met de knoflook? Ja, ik had geen schepje bij me. Dus oh, moesten we moesten ja. met mijn vingers in de vingers. Oh, liever. Ja. ja, je hebt <laughs> <vrouwrandjes. laughs> Ja, één schone hand, één ja. Ja. ja. Maar uh, nou, het is in ieder geval een flinke opkomst vandaag, dat is wel fijn. Hè? Ja, het is heel erg zondags. Ja, het is. Het is Waarom? over allemaal het dozen in. worden ja. neergezet. Straks dus ja, ja, ja, verderop ja, staan ja. er toch ook nog een heleboel. Dat het er net zo uh, uitzien als. Nou ja, goed, Ja. ja. Maar goed, laten ja, uh, nou, we gewoon die brug Kijk. weg en dan kunnen ze niks meer. Zo dat simpel het is het. <laughs> die? Ja, die. <laughs> het zijn flink aan het graven. Oh god. Ik ga hem wel af daar? Oh kijk, daar oh, gaat de rijplaat die gaat eraf. Ik wil, ik wil, ik wil niet het hele stuk weer terug, want daarachter daar glijd je ontzettend uit. Oh ja, ja, ja, het is een uh, klein ding. Nou. Ja, maar uh, hoe heet hij die nou? Dit is, is, een, is een, soort, een, een soort bietje, reddijs, is dit. Ja, nee, het is een uh, bietje volgens okay. mij. Oh, die neem ik mee. Dat ik ja, ja, er zijn er een hoop hier. Moet ja, die ruiken wat lekker. Oh ja. Echt? Ja, ik zag daar net, ja, oh, die meneer die heeft nog een heleboel sla ja, hier gehaald, he? die woont vast in de buurt. Dit is voor mij hè? Hallo. Uh, uh, oh. oh, heb je hem teruggevonden? Ja. Yeah. Yeah, yeah. Nee, dit is mijn tuin. Oh, dit was jouw tuin, ja, dus ja, je bent ja. de van jouw tuin aan het... Ja, die woont e hier. Kijk, kijk, waar Ja, die ligt ook bij de groenten vooral bij de Turken. Ja, ja, ja. Lekker hoor. Nou ja, dat was die meneer. Ja, allemaal wortel. Wortel nog. Oh ja, wortel. Ja. Kan we het nog, kijk. Dat is voor mij was het. Dus de, de was taan, die, uh, die was hier. Ah, en er zijn nog allemaal uh, Oh kijk, kijk. Uh, ja, bieten en, uh, kijk. En, uh, nee dat was voor mij. Dat is oh. en bieten en wortels zijn er nog. Die is ook dus. voor nu. Ja, mag ermee nu. Duur graas mijn de <laughs> <laughs> hey. Kijk. Die eten van de week. Lekker. Nou, ze zijn wel heel klein. Ja, hè? ze zijn nog niet, uh, nog niet helemaal. Uh... Ja. Nou, die zijn wel goed. Oh, lekker worteltjes! Oh. Nou, die yeah. ja. kleintjes. Klein hè? Babyvinger. Ja, ze zijn nog niet helemaal klaar. Was lekker dik! Oh, maar en wel lekker, lekker. Ik baby heb worteltjes. Plek, ja, dat is een paar blinkerworteltjes. Oh ja! Oeh, een hele website Er Ja, dat is gewoon meer daar. Dat was, was zijn tuin. Ze hebben toch niet alles kunnen wegploegen, gelukkig. Nou, even kijken of ik nog een beetje koplo kan planten. Zo, boven. hij niet Ja. we ook nu over. Het, veld uh, 2 september ontruimd werd. Oh kijk eens. Wat vindt nog? Uiteindelijk loopt knoflook ook wel uit in de knoflook. Ik heb ook nog heel veel knoflookzaad uh, bij me. Ja doe het, doe het, doe het, doe het, doe het. Doe het. Uh, maar ik heb maar één hand. Uh, maar ik heb ook nog deze. Ja, uh, wat is dit? Knoflookhout. Oh, dat is goed? Dat is goed voor de biodiversiteit. Ja. Allemaal zwarte ja. knoflook. Zal ik dit weer, uh, ja. Ik je weer afvoeren. Maar die hoe gaan planten die helemaal uh, Ja, gewoon eentje. Uh, uh, nee, gewoon uh, je kan ze los uithalen en dan even planten. Ja, het oh, is okay. wel heel veel. Ja. Maar Maar uh, te beter. Er wordt keihard gewerkt hier om alle knofloze grond in te krijgen. Driftig op mos geplant. Ondertussen nog alles een beetje piek kant op. En, Er zijn nog verschillende stukken waar nog van alles grote wortels zijn er nog. Oh, we een grote Ja maar Jan. Tot wanneer werd hij nog bebouwd? Op 2 september is het hier vernietigd. Op En toen hebben ze alles omgeploegd, dachten ze ja je kan het zien daar he? want ze hebben, ze hebben nou ja, zo hebben ze het overal ja uh, maar goed er zijn natuurlijk gewoon uh, dingen achtergebleven en, ja. en wie heeft wie want ik weet helemaal niks ah ik had gisteren een vlieger gevonden oké okay. en toen, de, toen dacht we oh ja dat is niet zo ver weg lekker leuk ja. Ja. hier het ja. te komen. Ja. Ja. nou ja kijk wat er aan de hand is is dat er 20 ik jaar geleden kan je speak uh, oh And uh, what mind? happened is, uh, 20 years ago, uh, some uh, corrupt uh, politicians and uh, real estate uh, idiots uh, made a plan to uh, to build a Bedrijfvertrein here, a distribution center. Yeah, yeah. And, um, 20 years ago yeah and uh so already then there were actions but then 10 years ago there were some uh, some uh, severe actions uh, petitions and everything and then the the links uh, with at that time uh, who had asked for a petition she said if you want to change something come with a petition so they came with the petition and then there was the petition and the politician said yeah well i cannot do anything with this so uh, so there has been action uh, all along uh, for for for many years. Yeah. And um, the thing is that the deal was uh, made by a corrupt politician. The, the man has been uh, in prison for years for corruption from that day. Okay. And the uh, current uh, GroenLinks Links uh, city council uh, doesn't seem to want to face these facts, and they want to hide it, and they just want to start building here as soon as possible so that they can close this uh, beer putt, as we call it. Uh, yeah, and, uh, and but before that, like 30 years ago, 40 years ago, there used to be... There is a farm here, there's yeah. an organic farm that's still functioning, it's the, the Botebloem. Yeah, it's, uh, it's where the yellow truck is. Yeah, yeah, just next to that. Yeah, and uh, they have uh, some uh, some fields still, but uh, uh, they have made it very hard for them to reach their own uh, their own fields because they're doing this kind of shit here. Yeah, and uh, and the plan is to uh, well, they, they cannot, they're not allowed to do anything irreversible yet. Here, because uh, officially there is no one who wants to be here. But they are saying that they have a buyer for five hectares and, uh, and, and this work is preparation so that they could uh, yeah cover this all up with uh, sand and uh, build yep. a huge uh, distribution center here yeah but the thing is that it's completely useless because because the amount of land that they're they're claiming here is, is still free on the other side because there's already a part of this uh, area has already been developed uh, but that's uh, still uh, largely uh, empty and then uh, you know in Westport is even a complete distribution center of seven hectares it's empty and, uh, yeah a few kilometers further yeah okay so uh, and th there is really absolutely no reason for this to money to disappear except uh, money somewhere and, uh, and somehow and the thing is that uh, uh this distribution center in Westport is for rent and, and, and uh the, the current situation is that uh if people uh like the multinationals if they want to invest uh, they want to buy and yeah. here they can buy yeah and so then they uh, yeah then they're happy yeah mm -hmm. so uh it's it's it's purely for But the it, yeah. for the benefit of uh of, of multinational companies and, and There is no, uh, I don't know, yeah, the, the, the local city council uh, called out a climate crisis and a biodiversity crisis in, uh, in June and in September. Yeah. They, uh, they evicted this, uh, yeah, this yeah. polar. <laughs> so it's completely insane. Yeah, yeah, yeah. Yeah. And, I, yeah, I mean and it there used to be, it, you, people used to. Do, uh Build vegetables and stuff. Yeah, yeah, yeah. This is this is historic uh, agricultural land. Yeah, yeah, yeah. This has been this is this is. And apparently, it's, good ground yeah? Yeah, it's uh, good ground. yeah, it's very good ground. It's the it's the last uh, fertile uh, ground of this sort. It's clay. Yeah. It's called a sea, sea, sea clay. It's a sea clay. Yeah. Mm -hmm. uh, and it's the last uh, bit that the city has. And, uh, yeah. and it's a historic poly, It's it's, it's uh, uh, largely still uh, the way it was like uh, several hundred years ago. Ja, ik weet het niet. En wie het nu ooit heeft? Het is by SADC, de Schiphol area development company. Maar uh dit -huh. is uh, een like real estate toy dat heeft gemaakt door de council van Amsterdam, de council van uh, Halememeer, provincie Noord-Holland en Schiphol. Ja. Er zijn vier public uh, bodies. Die hebben made <coughs> like <a coughs> real estate toer, zo zodat ze kunnen de money weer en een nieuw Alles, en de city council is tegen. <coughs> no, we kunnen niet stoppen dit niet meer, want het is al besloten. We zullen claims krijgen. Maar ik bedoel, de claims zullen komen van zichzelf, want het is SADC die misschien iets kan claimen. Ja, maar het is hetzelfde. een tuin hier. And already other yeah. partners in this SADC yes. have said that well yeah okay if All the more Polar doesn't there. go uh, yeah. yeah well uh, Tampi uh, will do something else. Yeah. So I mean there yeah. there is absolutely no necessity whatsoever to do this. To do mm. this yeah of course. And it's and it's, it's like willfully destroying the earth. And yeah. it's uh, yeah. I, I mean yeah. yeah I find it so hard to understand that they are doing this. It's. it's, it's And uh, but but then you know uh, because they are GroenLinks, they they they kind of uh, made uh, a greenwashing plan for this uh, for this industrial area so they they uh, they they they, they drew in some some green uh, borders. Sports, yeah. <laughs> <laughs> And yeah. they uh, yeah. uh and they uh sent out like a guy's like a competition for for ideas to to to develop this uh this screen this uh, strips yeah. as an ecological thing to greenwash the whole project and they're calling it now like a circular uh, but it's like <laughs> really insane because there's nothing circular about, about destroying this polder yeah, yeah. Uh, <laughs> <coughs> it's true yeah. Uh, so yeah, we just take out the bridge, and uh, we are hoping that XR uh, is uh, busy enough in the city, so they have no—they uh, have no more police to, uh, to ah, do anything here. Because it's also here. a climate, uh, climate march, climate in the city right now. Yeah, yeah, yeah. The, uh, Extinction Rebellion is uh, very uh, busy at the moment. Okay, okay, okay, okay. And then their plan is to block the way or at least make it a little bit difficult? Uh, for well, the to plan is the to take head. away the bridge. To dig out the whole bridge? Yeah, wow. Why, at nice. least make uh, such a big hole that they cannot go uh, there. So okay, yeah. Because that's the thing, you know, everything that's been done now looks kind of reversible. Uh, in, in a strange way, they they, they, they kept the, the top layer of this uh, area kept it apart and, and nobody understands really what what the fuck they're doing so all these little hills and you can see that how you start from the Th that's uh they, they have been digging some uh, some some canals and they they took out the top layer they put it apart and then they put it back somehow you know it's, it's very confusing what they're doing and, um, But the thing is that uh, they are preparing to to, to rush <laughs> into this when, when, when, you know, when, when there is a green light for them. Yeah. They will like go oh massively okay. with the sand Everything and just cover it all prepared up. Yeah. Yeah. So they're really preparing to, uh, yeah, for the big uh machines to, to, to go. Machines. Yeah, yeah, yeah, of course. Yeah. Because and they need some ground to run on, yeah. But who is they? I don't know. A well, uh, SADC. C yeah and there's m more companies involved but yeah. SADC is the it's like the, uh, the mastermind uh, okay. it's the big company that's uh, mm -hmm. doing it all and who the people who came now to like demonstrate and who is it, is it Are they part of the they're farm uh, or well, is they're it just they're friends uh, of the farm. Yeah. They're they're friends of the environment in general. They're people from the neighborhood because they were uh, as a method of action. What they did was uh, they they started gardening here. Yeah, mm. and uh, this you that's can that's still see. Yeah, yeah, yeah, that's those. why you oh. find these uh, vegetables here. Uh, yeah, yeah. Okay. Um, community farming thing. So there was a lot of uh, yeah. There's a lot of support from, from, from the people in the area. Yeah. and uh, also in the city. Yeah, and, uh, of course. Yeah. Mm -hmm. But uh, you know, a lot of people uh, seem to kind of believe the council when they say no, it's irreversible. We cannot, we cannot change it. But I mean, <laughs> it's very easy to change this decision. Just say no and, and don't do it. <laughs> yeah. Yeah, yeah, It's insane. It's, uh yeah, <sighs> hey, I'll make a better plan. Some, some of the land well we have a better plan yeah a much better plan yeah. a bio bio polder you know we can grow vegetables here for for the city you know and yeah. the, the plan is like to, to have forest. a yeah, yeah to have Something a distribution like center here so that things that get flown in from Schiphol can be distributed to the city it's be really insane to to to to aim for for food to be flown, flown in where you could grow it next you door can grow it here, you know. yeah, yeah. Yeah. And actually, same. yeah, these places are super. Uh, like many people are interested in these places and want to take part and yeah. like in these yeah. sit close to the city farming projects. And yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. yeah, yeah, yeah, yeah. That's why. Uh, yeah, is a lot of support, there's A lot of people uh, gardening there also. It's yeah. also a zorgboerderij, so so they're, they're also helping out people who have uh, trouble. And, uh, yeah. Uh, yeah. Yeah, you know there there is just nothing wrong going on here no it's all it's good all right no? yeah and uh yeah somehow the the council seems to think that it's better to have like concrete here yeah i don't yeah. know yeah completely ununderstandable okay, let's dig it some garlic though <laughs> yeah <laughs> dig it in good luck <laughs> Ja, er staan nog heel veel groenten die gewoon uh, geplukt kan worden. Heel uh, veel wortels zijn er nog oh, en uh, brietjes. Nou, Waar ja, zijn, wat zijn wortels? Uh, uh, hier verderop stonden nog wortels. Wortels? Ik hou van wortels! Oh, Waar zijn de wortels? Nou, goed kijken, dan zie je ze vanzelf. Hele mooie, dunne, sprietige blaadjes. Ja dat zou mooi zijn als het hier volstond met, uh, met uh, kaalkopjes maar nog niet gezien denk ik nou. Nee, nou, ja, ja, het is. Niet voor het nee, nee, het dus is beter op Veen, weiland met, uh, met schapen die en paarden he? en dat soort shit. Dat ja, werkt een stuk waard, beter. We hebben wat eigenlijk al eeuwig weiland was, wat nooit anders geweest is. geweest ja, ja, Weet je waar het goed toe is wat dat betreft? Uh, in Noord boven de ring. Ja, Daar liggen ja, hele mooie oude weilanden. Alle delen van Nederland die in de ijstijd gevormd zijn is oh. dus wat boven sowieso boven de zeespiegel ligt. ja ja. ja en uh, de, het gaasterland kuntjes, de waddeneiland. oh we uh. oh, zijn wel live op de radio hè, niet, ja dat maakt ja, mij niet uit maar. ja. Maar, ja dit uh. ja. is absoluut het, ja. het seizoen. mijn buurman die was al uh, behoorlijk aan de slag. kijk hier zijn wortels. Hey. Ja dat is hij! Yes! En kijk, dat zijn wortels. <laughs> We hebben de wortels! Oh, daar. wortels Ze zijn niet allemaal niet allemaal heel groot, maar uh, oh. het zijn wel echte wortels. Dat zijn echt wortels. Een hele hand tegelijk pakken en dan allemaal tegelijk eruit trekken. Dat werkt het beste. Ondertussen horen we op de achtergrond het geluid van de, uit de truck van de theaterstraat. Ik zie in de verte. Dat de politie weer bij de brug is. We gaan maar weer even daarheen lopen. Kijken hoe de situatie is. Waarschijnlijk willen ze dat we weggaan. <laughs> maar ja, dan moeten ze toch wel even wat uh, manschappen. Dan moeten ze Extinction Rebellion wat meer ruimte te geven in de stad. Dan kunnen ze hier misschien wat doen. Klopt, ook. Ja. Ja. Heb ik gewonnen Rechtszaken. Voor de rest uh, kraken is pokaus, uh, Finito. Ja, we zijn live op de radio uh, oh. Radio Pattenpoel. Ja, Lang nog even met je over hebben, want uh, die nieuwe kraakwet, hoe staat het daar nou mee eigenlijk? Oh ja, die is in november volgens mij toch? Gaan ze in november de... gaan ze erover stemmen? Gaan ze erover stemmen? Ja. Okay. ja, ik weet niet. Ik gok dat die wel doorkomt, alleen.. Ik, weet, ik kan niet echt zeggen wat er mee gaat gebeuren, want het is toch al verboden. Ik denk dat het gewoon heel ja. erg aan ligt in, in, welke, in welke gemeente je zit. Ja. Omdat nu kan je ook gewoon als je een beetje boze justitieofficier bent, het ook gewoon uitvoeren. Ja, nou, maar je kan altijd een kort geding nog aanspannen. Ja, nou, maar in heel met, veel, die heel die veel steden uh, is het gewoon, uh, ja. gewoon meteen knalhard ontruimen. En ik denk nou. dat als ze in een stad niet per se heel erg hard zijn op krakers, dat dat het dan uh, wel meevalt, het is gewoon misschien een extra wapen voor gefrustreerde ja, ja, politici ja, ja, om het extra uit aan te pakken, maar ja. misschien dat het uitvergroot waar het al kloten is en risico brengt waar het nog oké okay is, maar ja, ik, ik ja. denk niet dat het het eind is, met je duim uh, maar, maar ook niet het begin van, van nee. iets goeds, nee, het nee. is niet positief, nee. maar ik nee. denk niet per se nee. dat het 100% zeker kloten echt onmogelijk ja. wordt daarna om te kraken. Ik denk dat het alleen alweer een fucking obstakel op de weg is. Ja, ja, ja. nou ja, ik vond het wel vrij normaal te want het betekent gewoon dat je dat je, je laatste rechtmiddel uh, ja, wordt je ontnomen is. Uh, uh, ja, en dat je binnen drie, dat betekent, drie dagen... En dat betekent dat, dat iedereen die, die als, uh, als illegale uh, bewoner uh, aangemerkt kan worden, gewoon uh, binnen drie dagen. Uit ja, nee, nee worden. nee dat dus nee, snap ik. Lastige huurders, weet je wel, die het lang niet betalen, of yeah, mensen nee. die uh, zonder contract ergens uh, uh. wonen. Ja, ik bedoel, je kan ze er zo uit uh, ja, krijgen. Maar daarom ben ik ook benieuwd, je hebt natuurlijk de Eerste Kamer, en dat is nu nogal een soort van Tweede Kamer maar dan de na zit of zo, ja, van geworden. Ja, ja. maar de tweede, Eerste Kamer hoort er wel naar te kijken of dat juridisch kan. Misschien gaat ja. daarom ook die wet heel erg aangepast worden of niet door, of wordt het weer twee jaar later over bedacht, weet je wel. Of, waarschijnlijk moet dat wel, wordt dat wel teruggestuurd. Ja. Dus uh, ik, ik vind het niet chill, maar ik ben niet net als andere mensen met een brok in mijn maag van oei, uh, dit, dit is het. Of zo. Ja, Dit wordt het eind ofzo. <lacht> ik, ik, ja. Ik, ja. Nou ja, voorlopig is die wet er nog niet en moet hij nee. dus ook nog door ja, de Eerste Kamer. En als de Eerste Kamer uh, zijn werk goed doet, dan kijken ze of het een beetje strookt met, uh, met, met, met, met andere wetten en ja. met de rechten mensen ja. hebben. En dan, uh, dan zeggen ben, die van nou uh, dat kan niet maar. <kwij> nee, het is niet chill, maar ik ben ook niet helemaal zo van oei. Oei, weet je wel. Nee, het is uh, lang niet het. het einde. Is, dat is, je uh, hebt heel veel, veel gemeentes die ook gewoon helemaal niks doen, puur, ja. omdat ze gewoon geen zin in hebben. Dat ja. is ook het ja. fijne en het klota in Nederland. Nee. Nee. Je hebt allemaal vage shit, weet je wel. Ja. Ja. Ja. Maar ja, hier ondertussen gaat het eigenlijk best goed, uh, er is uh, heel veel knoflook op de grond dicht gegaan. Ik ja. ben benieuwd of het uh, niet verrot met een natte geit. Maar... Nou ja, als je een beetje mee zit, uh, slaat er wel wat uit natuurlijk ja. en, uh, ja. nou, de brug is bijna weg. Ja. Dus, uh, ja. Uh, maar ja, de mensen aan die kant moeten natuurlijk wel oppassen dat ze aan de goede kant zijn zometeen als de brug weg is, want we ja. gaan langs die kant gaan we weg, ja. op een nieuwe brug. Ja nee, nou, dan kan je nog altijd wel klimmen. Ja, ja. Voordat. Pa, dan moet nog wat cupjes weg hoor. Ja, nog wat spierpijn. Nee, kuubjes, ja. Nog wat spierpijn zit erin. Ja, ja, ja, ja. Maar het stom is natuurlijk, kijk die gasten die ja, Die, ja, die, die ja. keeper hem zo keer oh, Ja, maar daar ja, maak ik ja, dan ja, niet uh, uit. Nee. Wij worden wel sterker. Ja, Letterlijk. Ja, ja, hier worden wij sterker van. Ja. <laughs> dat is alleen maar goed. <laughs> Uh, <laughs> en voorlopig denk ik niet dat ze voldoende manschap uh, bij elkaar kunnen krijgen om hier enige indruk nee, te maken. Cool. Want ze hebben het veel te druk in de stad met de uh, uh, Rebellion. Ja. Of, of ze zeiden, of, oh ja, ik, heb, ik zou het niet meer gezien. Nou, de rijd toch met de caravan het nou, ja. door? 40 bussies. Oh ja. <laughs> ja. Ja, ik weet niet. Wat, uh, heb jij iets gehoord over wat Extinction Rebellion vandaag aan het ik doen Ik fietste langs onderweg naar hier, op de ja. Blauwbrug. En ja. toen zag ik mensen alleen nog maar hun stokjes ophalen bij de smeres. Stokjes, zeg maar met vlaggenstokken en zo. Iedereen was van de brug af en er zijn 120 mensen opgepakt ja. ofzo. zo. de brug? Blauwbrug? Blauwbrug, ja, bij uh, Waterloo. Daar waren ze vandaag oh, aan het bezetten. drie okay. plekken daar in de buurt. Ja, ja. ja, ja. En, en ik zag alleen nog maar blauwe busjes en uh, mensen aan de zijkant, ja, dus het was, was, het het was een beetje over, ik voelde okay, niet echt Maar dat was één uh, grote ja, ofzo, ja. maar zijn er ook nog kleine acties bezig, zoals ik, gisteren hebben ze? Ik, ik, ik, ik vond wel, misschien zijn ze aan het flyeren ofzo, maar ik denk ik dat er ook 120... alleen een grote ja en, ik, ja en ze zijn ook, er zijn vandaag echt mensen opgepakt, best wel veel. Dus ja. ik denk dat de rest niet echt met genoeg over is, weet je, want het is ook ja, eind ja. van de week, heel veel mensen zijn zijn weer, weet je wel, nou, niet ja, gaan, maar zijn weggegaan. lam geslagen. En, nou, uh, verslagen, nou, waarschijnlijk. Om, nou, lam geslagen. Het ja. Want ik wil, de politie is wel echt uh, heel hard bezig <coughs> deze week om, uh, om, om iedereen uh, te demotiveren uh, of zo. Om uh, te intimideren. Ja, en, of, nou, op een heel erg... Heel, heel erg... Ja? Slimste manier denk ik, want ik denk dat ze proberen ja. heel erg een bepaald soort maskerade op te hangen dat ze heel lief zijn en ze hebben die vredesbrigade ja. die met iedereen ja, aan het lullen zeiden, is zeiden. En, en, en een soort van smaltalk over uh, arrestaties en zo ja, ja, ja, en, ja, ja. en in de tussentijd wordt waar, waar ze kunnen zonder er mee, weet je al op de opgesnapt te worden doen ze heel hard maar ze willen niet een ja. soort van repressieve kant laten zien ja. Want, ja. want dat is dus hij is bang dat het antagoniseert ik, ik, ja. ik vind dat de politie heel goed is en Heel, heel dom te lijken en eigenlijk heel slim bezig te zijn, zijn ja. er, zitten, er zitten allemaal mensen op uh, uh, professoren en uh, uh, uh, beleidslui zijn uh, allemaal, allemaal ding, uh, onderzoeken aan het doen als voor politie over hoe je goed uh, ja, bewegingen ja, ja. de kop indrukt hoor dat ja, is echt het ja, ja, ja. is niet uh, zomaar ja. hoe ze het doen ja. het is echt slim volgens mij oh, krijgen de ME is... de ME heeft volgens mij ook een week uh, ...voor uh, cursussen gehad of zo vorige week, voordat ze een week uh, ja, het nou, in de praktijk was dat, dat is vooral uh, kader is wat, uh, wat die opleiding krijgt, want uh, <coughs> de gewone smeris op straat... ...die uh, kan sowieso toch alleen maar orders opvolgen, dus uh. Die, uh, die hoeft niet na te denken. Nee, nee, maar ik... Maar uh, ja, er zat uh, ook uh, maandag uh, opvallend veel uh, haat bij de politie uh, op het moment dat ze mensen gingen weghalen om te arresteren. En, uh, hmm. Hmm. Dat is altijd... Uh, weet je wel, dan, dan, dan, dan, dan staan ze vriendelijk te praten en zo, weet je wel, vredesteam, smile en uh, bla bla bla. Maar uh, die handjes die dan uiteindelijk die arrestaties gaan verrichten, dat zijn echt hele andere handjes. Dat nee. zijn handjes vol met haat. Uh -huh. Haat en minachting is dus, uh, Maar goed. Hier uh, is het voorlopig lekker rustig. Uh. Voor de politie En uh, kunnen we lekker ons gang gaan? Ik vind we het wel. Uh, uh. Stoer dit eigenlijk. Alice! <laughs> <coughs> hey, maar uh, dankjewel voor je positieve commentaar. Op de ja, kraakwet. geen probleem. Ik voel wel goed. Daar een re also, we, we moeten wel door, hè? Ja. ja anders gaan anders gaan gaat door. het gaat nergens meer. We gewoon door. Kan ja, je klomp een beetje slip vast? Nou, de slippen is eigenlijk het voornaamste, de voornaamste uitdaging op het moment. Je uh, uh, zou bijna je overheen op, uh, kunnen schaatsen op een soort van slow motion nou, Dit manier. niet, maar op die, ja. uh, die platen als daar wat uh, nattigheid op ligt. Ja, dat is, uh, ja. uh, dan worden we wat spijkers inslaan. Ja. Nou, het is een indrukwekkend uh, gat wat hier gegraven is. is in de komen. Oh, wil jij bijna een actie? We hebben niet meer langs. Wel Zo, nu Hoe heb jij een, dat gedaan? schat hier. Ik moet toch maar even een fotootje oh. maken. Ik aankloppen. Ja, even, even goed aankloppen. Ja, yeah, already... oh. <laughs> Oké, okay, we gaan allemaal terug naar het podium. Er zijn twee mogelijkheden, of je gaat echt onwijs klunen door de klei, dat was die kant, dan kan je klunen ook de door de klei, of je loopt gewoon om, over de weg, Ja, over de weg, maar het is, het is best heftig lopen die kant op, dus mensen die niet ja. voorbereid zijn, kunnen het beste hier, We uh, gaan even overheen. Nou, ik vind het wel spannend, ik gelukkig ga lekker om lekker de, de klei. Ja, We moeten maar een stapje nemen richting. Nee, nee, we het zo waar. kom nou? We gaan weg. We gaan weg. We gaan weg. allemaal naar de weg. We niet de... Ja, is het, dat precies. Wil ik nog een dit? Is wat je krijgt. Ik dacht, het, ja, is het. <grijpte> ja, ja. Gaan wij dit ook nog doen bij het stadhuis? Dat lijkt me Ik zit steeds met een handvol. Ik heb maar één hand waar ik iets mee kan doen. Niks Wil je helpen? Ja, je aan. Met aankloppen! Oh, aankloppen, ja, dat kan ik wel. Uh... We gaan gewoon, een beetje. Ja, zo. Dat zijn mensen alleen achter de klomp. Dat is doen beetje. heel goed. Ja, een Uh, okay. maar, uh, ja, ja, oké. Okay. Maar, ja, oké. Kees, alle twee? Kees, alle twee? Ja, ik zal hem die kant op, Neem je hem die kant op? We gaan hem proberen hier over die trek op te doen. Nee, daar, daar kan het wel. Lopen jullie mee? Loopt iedereen mee naar het podium? Ja. Nou, even kijken of we door de klijt kunnen komen. Op ja. naar het podium. Gaat er weer gesproken worden. Nou, de politie die... Uh oh kijk, er komen nou net een paar busjes politie aan. Dat is grappig. Ik heb er zelfs een op een brommetje gehaald. Nou ja, ik heb blijven zitten. Ik probeer hier met z'n allen door de tijd te komen. Even kijken om de klompen te doen. En hier kan je staan waar ik stond. Zo. Zo. Ja. De, deze. Daar moet het heen, zo moet het gaan. Al dat beton moet van de baan. Wij willen groen voor ons bestaan. De boterbloem mag niet vergaan. Zo is het. <laughs> zo is het. Oh, je heb er nog meer gezongen. Oké, okay, I might need to share someone's. Anyone else see she? Oké. Okay. Oh, no, shit. no, no. Ah, oh, oh, oh, oh. Okay, let's just start. Great, yeah. Okay, just it Okay, yeah. we'll like Eight, two, three, four, Climate <laughs> <of> change, there's something I've been thinking about. One has a choice, you, you can, can turn, turn away, or you, you can engage, the, the actions that we take or do not take, do not take now, now, we'll reverberate, we we we'll reverberate, we we'll reverberate for hundreds and thousands of years. Will we take or do not take now? Will we reverberate? Will it reverberate? Will it reverberate for hundreds of thousands of years? How did it come to this? Why has it come to this? Why was the issue ignored for such a long time? When we feel these questions, and we get our policies. <laughs> with hope and despair in our hearts, we, we take to the streets. The actions that we take, not in not take out, will we never Will reverberate, will reverberate for hundreds of thousands of years. The actions that we take or do not take now will reverberate, will reverberate, will reverberate, we'll reverberate for hundreds of thousands of years. And send send away. Away. The global south suffers first God and worst, the living world is torn apart, when we hear their cries, what do we choose? that we take or do not take now we'll reverberate. We'll reverberate. we'll reverberate we'll reverberate we'll reverberate for hundreds of thousands of years Nice, <laughs> <laughs> yeah, nice song Yeah, yeah. Okay. yeah, yeah <laughs> Uh, we might have to stop now with this. Oh did, right? you thought, did you? Argue? Yes. Very <laughs> nice. Yes. Yeah. Yeah. No, yeah. No, okay. yeah. Yeah. Sure, yeah. <laughs> okay. Yeah. I mean, yes, to that, really oh, yeah. Oh, yeah. So yeah. I I just, oh, yeah. Like, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. But maybe we can sing over there, yeah, where all the, the other people yeah. are as well. Right? No, yeah, let's so we can move the over there. We we'll yeah. can move over there and then ask okay. them to turn it okay. off so we can sing ja even richting het podium. <laughs> nou dat was wel even mooi heb je ook gezongen? Ja, ik heb ook gezongen. yeah yeah. <laughs> it was uh, I, I kind of missed the first yeah missed the first song which was really nice. yeah onto uh, the land yeah I didn't I didn't yeah. know the songs at all so I was just ah. following along but yeah. they were really nice yeah. so I liked the uh, the the Nederland song you heard that one? ja. Yeah. waar uh, moet dat heen hoe zal yeah, het gaan? Yeah. so nice it's a very popular uh, old tune is it yeah oh, yeah, yeah no, it's yeah. my first time hearing it but uh no it's really no, it's like very old it's uh, uh yeah really kind but it's still. lovely with the accordion playing yeah too. It's yeah, really yeah yeah sounds yeah, yeah, really yeah. Yeah. traditional yeah yeah it's nice to have new songs but yeah when there's songs but doesn't it when you hear that well you know the, the the that particular song got a whole new meaning uh yeah this, uh, well, well that's, that's this, the thing uh, right you know it. when you hear an old song that has relevance now yeah yeah incredible Oh, it's really nice to sing, I think uh, it yeah. really joins people together as yeah. well, right? Yeah, yeah, yeah. Also on uh, Monday on the big blockade, it was, uh, yeah. there was a lot of singing, ABD. it really helped. Yes. Uh, yeah, no, I, I I was singing as well. We did. <laughs> I joined the swarming yesterday as well, ah, you know, around yeah. the city. Can you And tell me about yesterday? I uh, was not around. Uh, was there was a lot of actions uh, yeah, going Yeah, so, uh, so at one point, um, we turned the, the all the actions turned the the city um, red. So they they ah. managed to have traffic jams everywhere. Uh -huh. So I was on Apollo Land, and what we did was seven seven minutes um, every time. Yeah, yeah. So what the countdown uh, exactly? And then you yeah. had like the posters to count down. Uh -huh. So we had you know we had some people who were like Hong Kong and being aggressive and driving around us, uh -huh. but a lot of people waving and giving thumbs up yeah, and being uh, really enthusiastic uh, yeah, as well. So. Yeah, yeah. So no, yep. it was it was really nice. But yeah, so we, we would go across the road and then we would count down the the seven minutes. But then sing while we were doing that, yeah, and yeah, that was really yeah, nice. Yeah, yeah. yeah, sing and uh, spread the folders. Of exactly. And, the and then there was outreach. So then there was people who would go through the cars and, yeah. and give them the the, the, yeah. the, the yeah. leaflets. Yeah. yeah. yeah. So That's no, that great. was nice. And we did that from I think it was about eight o'clock till 10 ten o'clock. Okay. And then uh, and then yeah, the people started to, to go to other places. But yeah, uh, yeah, but it was yeah, all yeah. around the city. It was really really incredible. Okay. okay yeah. Okay. Yeah. yeah. And uh, did it did it become like a total traffic jam in the whole city? Yeah, so, so seemingly someone showed us uh, on Google Maps like uh -huh. the whole city was red. There was ah, traffic okay, jams yeah, everywhere. Uh, yeah, yeah. Yeah. yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah okay. so it was uh, really nice. So first I thought they meant that uh, Google Maps had like decided to, uh, you know, come out with, with Extinction Rebellion and have everything red and then I realized no, it's actually traffic jams everywhere. Yeah, yeah. So it's really good. Have you been following good. it all week then as well? Uh, I was there Monday and then uh, oh, no. Tuesday what happened Tuesday, I'm losing count of days. Uh, Wednesday, yeah, it's uh, been a Thursday, crazy week. I was in the the van Berlage because the mayor was yeah, there. Yeah, and, uh, oh yeah, we, that's right. Yeah, we they they we went, went to the municipality on Thursday, right? No, that was. I oh, know that was. Wednesday. That I was think. Wednesday. Okay. Uh, okay. Okay. Uh, I have to go there. I yeah, think there's no, going to be yeah, some talking. Yeah, uh, thank yeah. you very nice much. Nice to meet uh, you. You're uh, Hans. Your name? Hans, nice to meet you, Hans. Anna marie Anna marie Yeah. Yeah. Nice to meet you. you thank you. <laughs> Zal ik hem, zal ik hem gewoon, ga ik hem, ja, zijn er nog allemaal mensen die het missen nu? Ja, ja zeker. Heeft er iemand op een drum, drumroffel misschien? Drumroffel. Ja, Eigenlijk. Is zo'n roffel meestal als je de winnaar aankondigt niet per se natuurlijk wanneer de prijsvraag wordt gegeven, maar ik vind hem wel mooi. Het bouwt de spanning goed op. Ik kan niet zien. Uh... Oké, okay. de prijsvraag. En wat is er te winnen? Laten we daarmee beginnen. De Beat Award. Voor allen die het een biet kan schelen. Al vanaf februari. Bericht het college. Dat ze in gesprek zijn met een bedrijf. Dat zich wil vestigen in de polder. En dat heel binnenkort. Een overeenkomst met dit bedrijf. Wordt getekend. Het gaat om een distributiecentrum. Wat 5,5 hectare zou nodig hebben. Wat ook al in het begin werd gezegd. Um, in de... ...food sector, dat heet dus tegenwoordig niet meer de voedselsector... ...maar de voedsector. Um, en we weten nog steeds niet welk bedrijf dit nou precies is. Degene die uitvindt welk bedrijf voornemens is zich hier te vestigen... ...die wint de Beat Award. Dus met welk bedrijf, en niet raden, maar dit, is, dit, dit vergt dus echt onderzoekswerk... ...om dit uit te vinden... Uh, met welk bedrijf is de gemeente dus in gesprek om zich hier te vestigen en overeenkomsten te tekenen? Zoek het uit, laat het, uh, laat het ons weten en wie het eerste weet wint. En de bekendmaking is de volgende actiedag. Dan wordt de Beat Award uitgereikt. Want die acties gaan natuurlijk verder, hè? totdat de gemeente zegt... Precies, precies. Op het moment dat de gemeente zegt, oh ja, nee toch, was een vergissing jongens. We doen het gewoon niet. Tot dan gaan we verder. Dan hebben we nog een, uh, nog een, een allerlaatste spreker voordat er uh, wat, wat soep gegeten kan worden. Suzanne? Ja, kom maar even het podium op. En even een applaus voor de organisatie hier en, ook een appla en fantastisch dat iedereen zo goed met lopen graven en kloflof zaaien. En hier is Suzanne. Hallo hey. Hey. Hey. Yes. Yes. allemaal, ik ben de, de allereerste actievoerder voor de boterbloem. Ik heb um, in 2009 heb ik, uh, actiecomité Red de Boterbloem opgericht. Toen liep de boterbloem ook al heel groot gevaar om, uh, om weg te moeten en uh, zou er snel een bedrijventerrein komen, was toen uh, gezegd. Ik heb toen een jaar van mijn leven non-stop actie gevoerd voor de boterbloem. Samen met uh, twee uh, andere bewoners van Nieuwwest. Eugène Matthijssen, die hier nu helaas niet aanwezig kan zijn, en Rob Tonen. En wij hebben toen uh, voor elkaar gekregen dat um, de Boterbloem uh, mocht blijven, uh, voorlopig. En dat er pas gebouwd zou worden. Daar hebben we een officiële toezegging gekregen toen dat hier pas verder ontwikkeld zou gaan worden als Lutkemeer 1 vol zou zijn. Dat hebben we officieel toegezegd gekregen en die belofte is, zoals jullie weten, zoals heel veel andere beloftes uh, geschonden. Lutkemeer 1 is nog steeds niet vol en toch zijn ze hier al begonnen. Ik wilde wat aandacht vragen over voor de huidige situatie waar Erik en Treintje zich in bevinden op dit moment. Ja, um, ja dat is inderdaad een vreselijke situatie. Um, de wethouder verspreidt overal in alle media geruchten dat zij wel wilde praten met de boterbloem, maar dat de boterbloem nooit uh, daarop uh, had gereageerd en dat ze daarom, uh, nou ja, helaas, jammer genoeg, triest, zo noemt ze dat, uh, nee. niet verder kan gaan. Ja, ze noemt het hele tijd triest. Maar het is altijd andersom geweest. De boterbloem is steeds naar de gemeente toe geweest met voorstellen om te praten, om, te, om naar alternatieven te kijken. En op die verzoeken is nooit ingegaan. Dus het feit dat, de, dat er nu de waarheid verdraaid wordt daarover, dat is al eigenlijk, ja, dat is, is triest. Dat is inderdaad die is die. heel triest. Maar dat is ook heel naar als je dat als burger overkomt. ...dat jij probeert met de gemeente in contact te komen... ...en dat de gemeente dan zegt... Uh, ...nee, uh, ze hebben... Hè? ...ja, precies. Yeah. Um, nou, toen kwam er, op, kwam er uiteindelijk... ...nadat er nooit overleg was geweest... Uh, ...31 oktober 2018... ...een aanbod... ...van de gemeente aan de boterbloem... ...dat ze hun eigen boomgaard mochten behouden... ...en dan nog één hectare... ...en dat ze op hun eigen bo boerderij zouden mogen blijven... ...en dat ze daar maar een akko akkoord mee moesten gaan... Maar de boomgaard en de boerderij, die behoorden al helemaal niet tot het te ontwikkelen bedrijventerrein. Dus dat was natuurlijk een onzinnig aanbod. En als ze al hun akkers zouden verliezen, zouden ze nooit meer een, uh, een financieel gezond bedrijf kunnen hebben. Dus dat hebben ze afgewezen. En daarna, dus nadat ze zeiden, nee op dat offer kunnen we niet ingaan, dat aanbod kunnen we niet ingaan. Toen koos de, de wethouder voor om de boterbloem helemaal weg te krijgen. En heeft ze een prijsvraag uitgeschreven. ...dat iemand anders nu de boterbloem kan gaan uitbaten. Nou ja, kan je je voorstellen wat dat met iemand doet... ...die zijn eigen boerderij met zijn eigen handen heeft opgebouwd? Uh, dat is werkelijk onvoorstelbaar. Um, um, er is ook... Um, ja, ...in alle jaren hiervoor is altijd sprake geweest van... ...als de boterbloem ooit weg zou moeten... ...als Lutkemeer 1 ooit vol zou zijn... ...nou dan zou de gemeente toch wel met een uh, alternatieve locatie komen. Nou, ook dat is nooit gebeurd... Terwijl er wel wordt, ook vooral wordt verspreid, ook in de media, dat er locaties zouden zijn aangeboden, maar de boten die geweigerd zou hebben. Kortom, de boten wordt in een bepaald daglicht gesteld. Dat zijn leugens, dat zijn onwaarheden. Maar die komen dan van een officiële instantie. Kan je je voorstellen dat je dan als boer en boerin die hier proberen om de boel gaande te houden, een heel een gevoel krijgt dat je in een soort Kafka-achtige... Uh, iets terecht ben gekomen ook als je dat steeds in de media over jezelf leest Nou, dan uh, wordt er nu uh, aangestuurd op, op ontruiming van de boerderij en de boomgaard helemaal, terwijl die nooit deel uitmaakte van het hele bedrijf dus en via een WOP-verzoek hebben wij boven tafel gekregen dat de afdeling vastgoed daar actief op aan heeft gestuurd wat natuurlijk schandalig is en toen is de bruikleenovereenkomst dus voor de boerderij en de boomgaard eind deze zomer opgezegd. En dat betekent dat Rijntje en Erik gedrongen worden om per 1 februari alles te ontruimen. De boomgaard, de moesttuin en alle gebouwen. En het valt totaal niet te rijmen met de eerdere moties van GroenLinks, die GroenLinks zelf had ingediend. En met de belofte dat de boterloom daar in ieder geval zou mogen blijven. Dus ja. De situatie is voor hen echt verschrikkelijk. Uh, en ja, er zijn denk ik wel mensen die dan allang de moed hadden opgegeven... maar zij blijven nog steeds doorgaan. Dus ze blijven uh, volhouden, ze blijven vasthouden en ze blijven hier. Uh, omdat ze zich ontzettend gesteund voelen... en heel veel energie krijgen van alle steun die er nu komt. Maar ook omdat ze weten dat ze in hun recht staan... dat ze onrechtvaardig behandeld worden... Daarom gaan ze ook door met allerlei juridische procedures. Maar ook omdat er nu wereldwijd overal een besef uh, ontstaat... dat juist dit soort plekken behouden moeten worden. En als de boterbloem verloren gaat, voor mijn gevoel... is dat weer een stap verder naar de vernietiging van de hele wereld. Dus we moeten alles doen om dit te behouden. En we staan in ons recht, want we komen op voor de aarde. En de gemeente vertegenwoordigt nog een oud systeem. Het systeem van... Macht via macht uh, en het grote geld natuur vernietigen, zodat uh, een paar mensen daar veel beter van worden. En um, ja, overal in de wereld ontstaat nu, op dit moment, terwijl het bijna te laat is voor de boterbloem, beseft: zo moeten we niet verder gaan, zo kan het niet verder. Dus het, pro het protest van de boterbloem verbindt zich ook met het wereldwijde protest in de hele wereld. En daarom zou ik zeggen: nou, ga allemaal door met actie voeren, want wij hebben uiteindelijk gelijk. Als dit verdwijnt, is er weer een stukje vruchtbare aarde voorgoed vergaan. En dat mogen we niet laten gebeuren. Dankjewel. We zouden heel graag willen dat exact dit wat jullie nu net deden, om dat ook even bij de boerderij doen, om Erik en Traantje een hart onder de riem te steken... Um, en, daarna is er, kan er, en daarna kan er soep worden gegeten um, in de boomgaard. En nou wil ik nog even benadrukken dat zodra er dus bekend is wat dat distributiecentrum uh, gaat worden, welk bedrijf dat is, dan komt er dus een volgende actie. Dus hou het in de gaten. En laten we nu inderdaad met z'n allen um, de boterbloem een hart onder de riem steken en daar even... Uh, om de boterbloem heen, in een kring uh, of, of in een cirkel, uh, uh, applaudisseren voor deze mensen en het fantastische werk wat ze doen. En nogmaals, geweldig dat jullie er allemaal waren. Heel erg bedankt. Nu uh, richting de boterbloemen zou so, uh, hoe mensen zijn hier in aan... Gosam. wordt blijven wordt blijven wordt blijven wordt blijven wordt blijven wordt blijven wordt blijven wordt blijven blijven Liberation, human rights. One struggle, one fight. time. Yeah, one, fight. You can hear That's a lot of syllables. For a chance. <laughs> to be a life's appropriate, yeah, because I'm talking about the Everything farm. About yeah, that. that's, that's appropriate, yeah, yeah. it's about the farm, yeah. so let's try it. Oh, yeah. hold, hold, on hold on, just a little while longer, hold on, just a little while longer, hold on, just a little while. Ik heb nog nooit van gehoord. Do you have it? Yeah. Uh, so that's, that sucks. I see you. gave all mine away. Oh, this one? Ja, ja, ja, ja. Ja, we club die uh, is op zoek naar <laughs> On Even kijken bij de zoeken. I said Ik een flink pan soep te pakken ja. live op de radio, Radio pattenpoep Heb jij hem, gemaakt? Nee, heb hem, hem gemaakt? gemaakt? nee, ik heb het niet gemaakt, nee. Want ik ben er heel goed geweest in het opwarmen ervan. Kijk ja, eens, ja. zo. En laat maar raden, het is pompoensoep. Ja. Aardappelsoep. Aardappelsoep. Ja. Dankjewel. Zeg maar wat hoor. Hey Bart. Uh. Hoi. Je hebt je hey. handen vol. Ik ga net. Ik heb mijn handen vol. Uh... Alles goed? Zeker. Ja. Er ja. waren nog wat uh, dingetjes over spulletjes. Bij de ja, aanga waarschijnlijk. koptelefoon kwijt. Oh ja, ja. Heb jij die gezien? Toevallig? Ja, die lag toen op het podium. Ah, die lag op het podium. Volgens mij is die daar blijven liggen. Toch wel. Ja. Op, die, op die banken. Op het podium. Ah, daarboven. Oké. Okay. En uh, ja. Wouter is de organisator van de XR Avond in de Okkie uh, deze week. Vandaar dat we even... <laughs> <laughs> en er was nog iets, maar ik ben even vergeten wat er nou was. Nou ja, ja de portemonnee van... Uh, hoe heet die? Uh, die jonge jongen die aan het zingen was. Nou ja, uh, niet tijdelijke toon, maar uh, Jan Modaal. Jan Modaal. Die was de portemonnee kwijtgeraakt, Nee, is misschien wel weer hm. Nog een dingetje, maar ik ben het vergeten. Dus okay. uh, nou, die koptelefoon gaan we nog even zoeken. Dan, dankjewel. Ja. Maar het was wel een uh, leuke avond. Zeker, uh, was uh, het was geslaagd. Het was uh, echt een hele goede sfeer en uh, mooie muziek. En, uh, ja. goede, uh, ja, goede sfeer. goede dus sfeer. echt uh, blij dat we kunnen doen. Ja, volgende week weer. Na ja. nou, over twee weken. Ben jij <laughs> ja. verder nog uh, aan het actievoeren geweest gisteren? Uh, gisteren uh, geswarmd. En yep. vandaag heb ik hem uh, aan me voorbij laten gaan. Nou, je bent hier. Ik ben hier. Ja. Nou, is ook actie. is ook actie. Weet je ja, of er uh, later vandaag nog. Oh shit, is er nog eindje te uh, Later later nee. vandaag nog actie Weet zijn? ik niet. Er zou ook nog wel een feestje of zo komen, maar. Oh, oké. Okay. Afsluitingsfeestje. Ja. Weet ik niks. Nou, we gaan dat merken. Ja, eet makkelijk. Dankjewel. Ik uh, Ja, we zijn... Oh, oh shit. Oh, donker. We proberen zo'n acht jaar achter okay, nou, nou. Uh, ja, de rug. Een ah, Als je een knal hoort, dan is dat... Uh, dat zijn ook biertjes die opengetrokken worden. Uh, Niet helemaal zo'n kleerschoor afgebracht. De gemeente ook... Ja. ja. Uh, ja, dus we zijn nu uh, in, in de boomgaard van de boterbloem. Oude historische boomgaard. En, uh, ik ga even lekker soep eten. Ja, die paviljoen, dat er een café is, oké. Maar een is oké. Ja. Maar het hele gebied is minder wild, uh, of die minder wild geworden. Ja, ja, ja, ja, ja. En uh, voordat je het weet gebeurt het in de resten ook. Ja, dat zou, en dan, dat zou heel jammer zijn. Ja, dan en dan, ja, ja, dan, dan gaan uh, de samen in de robotiek uh, een beetje ja, van ja. ja, ik ga heel vaak zwemmen daar. Oh, ja. Op de hoek van de weg, zeg maar. Op de hoek. Zeg maar, als je vanuit Amsterdam komt, heb je op een gegeven moment zo dat ik heel dat scherp van ga. Ja. Dat staat een huis. huis. Ja, Daar ga ik zwemmen, of bij Wars, de NME, daar ja. ja, heb ik ook de afgelopen acht jaar, acht jaar, tien jaar duizend Duitsland Oké, Dat het De laatste jaar, twee jaar, dit is er zijn nog wel noodbomen eigenlijk, daar? Is dat er eentje stokt? Ja, dat is een paar. Steekers, maar, ja, iedereen zit al met stokken ja, tegen haar. Ja, dus is, dat uh... is niet meer. Uh... Maar er zijn nog twee of drie wel maar die zitten oh, okay. nou, oh, een... nog dan moet het ook niet in drie Oh, Oké, dat moet ook. dat is nog Nee, ik weet niet of je door de jaren heen wil. Wil je dat, is een beetje, dat is wel... Ja, dacht ik ook, ja. Was je dat van die ene? Of dat fietspaardje richting niet in de meeste die staat, Zeg maar die? Ja, ja. Maar, nou, die staat er over een langere tijd. Meestal zo lang als ik daar kom. Mm -hmm. Zolang ik daar actief ben, dan kan ik het zeggen. Er is ook eentje verderop aan het zand. Zand op een gedeelte. Oké, okay, okay, ook een paartje langs de baan. Het enige doorgang, nee. Het enige doorgang, dat is de hele okay. strook daar he? is zand. Ja, ja, oké. Okay, dat is waar de twee meiden, die over het kruisert. Ze hebben dat meer in de jaren 50 begroot voor de zandwinning. Vooral verdiept. Ze hebben niet opnieuw een dijk. Um, gered. Ja, gered, geret. Ja. nog flink wat ja. hè? Ja. ja. de uit de bodem dat de Dat op zich uniek is nou ja, goed zoiets om elkaar Ja, worden hier nu... tijden onder maar ja, waar heb je kan uit het de duinen. Ik denk dat de rivier die het the zo'n Jij was gearresteerd, hè? Dus op op, op uh, ja, ja, ja. Dat was ja, ja. een Daar ja, heb je een bankje, een dat is een Ja, nou, nou, ik je heb je bankje. Ja, dat een bankje. Ja, dat is een bankje. Ja, een dat is een is een Ja, dat is dat is Ja, dat een Ja, is een een ik heb ik 50 jaar nodig Zoveel? zo veel ik zie nu dit jaar heel veel haasten. Zou er geen boten op staan? Er hele grote haasten. Nee, niet zo gewoon in Nou, doe je er is heel veel, heel veel zijn. Heel grote Ja, ja, ja, Ja, na laat je dan gaan. Ja. heb je niet uh, iets op je strafblad staan? Nee, nee. nee Want ze nee, weten nee. niet wie je bent. Uh, nou ja, ze hadden er makkelijk af kunnen komen, Maar dat hebben ze niet gedaan. Nee. Oh. Uh, oh, ja, gelukkig zeer, maar. Zeer, in Nederland. Ja, dat is ook weer niet bemoedigend. eigenlijk, ja, nee. ja. Dus, uh, Als ze echte boeken willen vangen, dan uh, kunnen ze dat ook niet Ja, ik weet het niet. Nee, nee, dat is een Maar goed, ik heb, ja, ik heb ook, uh, ik heb ook uh, eigenlijk de hele tijd gehoorstaak, Omdat uh, ze daar met eten aan. het uh, ja, ja, zo, vijfie... zo slecht uit? Ja, ja. En, uh, het, uh, ja, en oh nee. Ze zeggen uh, nou, nee. dus ik zeg heb uh, drie keer eten geweigerd. Ja. En toen dacht ik nou, weet je, laat ik de, het woord maar bij de daad voegen. Zeg maar tegen je baas dat ik een hoorstaak niet ben. Ja, ja. En, uh, ja. Maar dat is wel grappig om toen. Uh, je heb een hongerstakingsarts, krijg je dan. Hè? Want, uh, oh ja, die ja, wordt uh, aan je, je toe Die uh, je, uh, je moet gemeten worden. Oh, ja. Maar uh, op het moment dat die op mijn deur klopt, was precies het moment dat mijn advocaat opbelde om te zeggen dat ik vrijgelaten zou oh, dus, uh, zijn. Dat, dat wist helemaal niemand. verder. Dus, uh, dus daar ben je en, ook nog uh, de dans. Ja, om, uh, ja. <lacht> het uh, vrije spel om, uh, om de gaan. hongerstakingsarts uh, even lekker uh, te laten weten dat ik hem wow. al niet goed voelde. <lacht> Ik vind me zo slap! <laughs> oh ja. Dus ja, nou, het was een leerzame ervaring. Oh. En, uh, maar uh, ja, één keer is wel genoeg hoor. Ja, hè? dat, uh, dat is klaar. Ja, Voor ja, jou ook ja, niet ja, meer nee. Nou, ik ben maandag ook nog uh, zogenaamd gearresteerd, maar mm. Het was meer dat busritje naar, uh, naar de oh, ADM. Ja. Waar bent u heen gebracht? Naar de ADM, de oude ADM. Oké, okay, ja helemaal achter en dus echt die kan alles weer lopen voordat je bij de bus bent maar toen kwam de magische bus van de theaterstraat want die hadden mensen die zagen bosjes mensen rondlopen die dachten van oh je dacht 1-1 dus 2 dat zijn natuurlijk daar stand en zijn mensen dan staat bij het goed Ja. ja wil je achterna af oh ja lekker maar kan je me dan even helpen om die eruit te halen ja natuurlijk ik moet wel even dit wegbrengen nog. Waar hangen ze? Mm. Zijn het wel lekkere appels? Deze zijn zoet. zoet. Die kleintjes zijn zoet. Oké. Okay. <coughs> oh, ik dacht dat er een bak was. Die is er niet. Ik hebben even hier neer. Dank Zo. Ah, kijk eens. Welke? Ah. Welke? Deze? Nee, die. Oh, die. Zo, jij weet wel wat je wil, hè? Ik dacht, jij waar is, waar is die? die? Waar is hij nou? Daarom. Eigenlijk die he? Ja. Daar kan je appelmoes van maken. Zijn die... uh, als, jij, als jij dit ja. dan even ja. kan vasthouden zo. Geen ja. hey, knopjes indrukken. Want dit zijn eigenlijk moesappels. of Voor uh, appeltaart, ja. Ja, we gaan zo eten. Ja, op zich wel. Ja. Nee, we zijn vrij goed vieren waarschijnlijk. Hey, nee, daar. Nee, hey, iets hoger. Daarover. Oh. Die kant. Ja. Nee, wacht ja. beter. Ja, die appel. Die is zo mooi. Er zijn er geen uh, andere uh, appels die zo dood zijn nog niet. Ja, dat ja. oh, nee, is Oh, dat gaat niet. Kijk, die is heel mooi. Oh, ja, wat een mooie appel. Geweldig. Nou, mag ik hem opeten? Dankjewel. 嗯 Ja, maar, hey, maar nu ja, niet meer. Nou, nee, ja, was een mooi feest. Nee. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja, heel ja. Heel we we zijn live op de radio trouwens. Maar, eh. Oh gezellig. Ja. Nu. En welke radio ja. is dat? Radio Pattenpoel. Oh, tof. Ja. je spreekt met je mond vol. Ja, ik moet toch af en toe het ja. eten. Ja. Ik ben een eentje, dus. Moet je het overnemen, maar graag, want het gaat ook nog Neem gewoon. Dat nou, kan best wel. Ja, best ja neem niet zo flauw. Ja, daar kun je best mee. Dat kan allemaal met één hand. Ja. Ja, nou, we zijn hier dus met een paar mensen van de fanfare. En jullie waren er vandaag ook uh, niet als fanfare, nee. maar als, uh, nee, als mensen? Nee, nee. Ja. <laughs> ja. Ja, dat is een groot verschil. Ja, nou ja. Um, qua geluid is het wel een groot verschil. Ja, dat is goed. Of heb je stil toch muziek gemaakt vandaag? Nou, een beetje ja. gezongen, ja, ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Ja. Er waren wel echt een paar die uh, ja zeker die zingen waren en ja een hele mooie stemmen ja en een goede liederoeps ja volgens mij had ze uh, dat Engels of had ze zelf geschreven ja Keet. Kate, ja, zou Kate had er één geschreven ja. in ieder geval Kate. ja nou echt prachtig ja ja er moet meer gezongen worden Tijdens acties werkte we het heel erg goed. Ja, dat zat ik uh, ook te denken ja. van uh, uh, uh, met uh, verzet uh, uh, met, uh, met zang bijvoorbeeld. Uh, in ja. Van deze, uh, ja, ja, ja komt het was, heel anders uh, over. Uh, ja, vooral maandagmiddag, weet je, toen, uh, toen, toen het, uh, nou vooral toen het uiteindelijk zeg maar, iedereen in de uh, cirkel kwam ja. om, uh, om zich uh, te laten oppakken. Mm -hmm. Toen uh, werd er echt driftig doorgezongen Het dat ja. werd echt gelakker als een speer. Ja, ja. En ik zag later ook uit de vijf nog beelden. Hè. Die hadden dat van een beetje heel mooi gemonteerd en zo met het dat gezang erbij. Uh, ja, ja, ja, ja. Ik, uh, ze hadden het echt een beetje in de stijl van uh, 60 jaren protest of zo gedaan. Oh, oké. Okay. ja. ja. Hmm. <lacht> Maar uh, jullie hadden toch ook nog uh, op uh, Extinction Rebellion uh, op de Stad Schade zullen spelen eigenlijk? Ja, donderdag. Donderdag, ja, maar dat was donderdag... donderdag uh, nee, het was geen uh, uh, alweer in de alweer ja. <laughs> ja, ja, Ja. Maar uh, we hebben toen nog wel van Jesse gespeeld. Voor Jesse. Voor Jesse. Die was jarig. Jesse oh, is dat 14-jarige, nu 15-jarige meisje die uh, ook uh, allerlei acties onderneemt, uh, uh, die heeft ook de uh, wandeltocht van Wageningen naar Den Haag gedaan, ah, okay, ja, ja, ja. dat soort uh, dingen. Oh. Dus die hebben jullie verwend met een mooie de... Ja. ja Welk punt was het? Nou, ja, uh, Onder andere Weena Aramalla, waar we Weena Jessen van hebben gemaakt. Weena Aramalla betekent waar is Aramalla. Ja. Ja, Jazz, omdat ze bijna overal nervus tegelijk is. <laughs> en uh, even kijken, wat hadden we nog? Eyes of Angels we gespeeld. Uh, wat was die andere? Ik drie. nummers hadden we. Azuro. Azuro, ja. En wenaar man. Nou, dan okay. gaan even kijken of ik bij de recepten. Ja. Zet, uh, ja. Kom, uh, okay. Bedankt. Bedankt. Ja, goed, hè. Oh ja, kijk. Ja. Oh daar ben Ik denk Ja, kijk, ja. die boer you gentlemen. What's a Pooh? All your days are gone to us. <laughs> <laughs>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 Need you, oh, Here you. Oh, oh, dead or alive, won't you Hey. stay on a side. Yeah, I don't like want it. <laughs> dead or alive, won't you stay on our side. I don't want it. I love won't you? it. Stay hey, on jij bent van de theaterstraat toch? Ja. En, en van de, de, de vervuiler. Oh, oh, maar ik was niet Leo. Oh. <laughs> ik ben bij uh, jou. jullie. Ik uh, moet jullie nog echt bedanken voor de transporthulp uh, naar de arrestaties uh, maandag. Ja, het was helaas maar twee richtjes. Was jij er nou? Die ja, dat ja. was maar, lang, rinches, maar ja? ik. Het was helaas maar twee richtjes. Dan had ik een agent richting te dreigen met bekeuringen van 5.000 euro. Oh, echt waar? want werd je anders rechtbaar? Ja, he? die, uh, die uh, kwam later ja. nog weer. Uh, oh ja. ja? Maar goed. Uh, maar hoezo, als jij mensen oppikt van straat en naar dijk brengt, dan krijg je geen. Nou, ja, je, je hebt... Je hebt um, je hebt meerdere soorten vergunningen. Ja. En, uh, dit is pendelen en dat valt onder een andere vergunning dan wij hebben. Dan ben je dus met een economisch publiek bezig. En daar zijn de gebeuringen testen. Vandaar. Nou een... ja, ja, ja, ja, kijk in de, de... Het was natuurlijk ook vrij storend wat ik deed. Dus ik mensen geplaatst ja, om ja, een beetje ja. terug te pesten en dan ja. ga je dat optreffen. Dat zij dan weer proberen wat anders te doen. Ja. Ja. Ja. Wow, een Briljante actie. Een ja, daar, ik, ja. Als uh, de, de mensen die echt helemaal achteraan neergezet zijn naar Sloten zo. Ja. Ja. dan ben je toch even zoek. Maar uh, ja, uh, Week van onze uh, nieuwe vergunningen en dan hadden we het wel vermogen. Oh, ja, ja, ja. Maar dan uh, had je alsnog stilgezet, maar dan kwamen ze gewoon een technisch onderzoek. Ja, het schoot niet op. Ze, nee, het was, uh, en dan zijn ze gewoon een uh, uur met nog te Dus het, het, het was gewoon eindig. Het was leuk om even twee ritjes te vinden. Ja, ja. Maar waren wij op twee ritjes? Uh, ja jij was de tweede dat de, de. Oh, ja, ik, ik denk dat er daarna niet zoveel om gekomen, want ik heb het idee dat wij in de laatste bus, nee nee nee nee nee, nee, nee. ik heb zo ik ben nog later van de met mijn gewone busje dit uh, kleine busje geweest toen was er nog een waren er nog twee oh, ja, ja. Ja. Ja. daar heb ik dus net zoveel als er in het kleine busje pas meegenomen nee niet nog maar nogmaals bedankt het was hartverwarmend Nou, um, ik zit hier met z'n allen lekker in de bonkheid en ik zou nog even kunnen praten met mensen. Ik ben ook een einde aan want deze actie is klaar. Uh, wat denk jij? Gebeurt er nog wat met uh, Extinction Rebellion vandaag? vandaag? Ik vind het geen Ik kan niet. Ja, is, maar vandaag was het wel een geslaagde actie, hè? Hier? Ja. Hier was het goed, ja. Ja, ja We ze hadden ja. andere acties ook in de rest van de stad, hè? Ja, ja, ja, ja. mensen waren. Nee, precies. We hadden moeite om, uh, om uh, plezier op de trommel om hier iets ja, te doen. Precies. Dus dat was, uh, dat ja, was Het De van de bewakingsdienst die hadden natuurlijk melding uh, gedaan. Ja. Ja. Kan je gezien dat in de camera weer werd, werd gehaald. Ja, vaak ja. vaak iets om van, uh, dan moeten we de politie bellen? Ja, ja ja, ja, gedaan, hè? ja, ja. nou ja, goed ja, en toen vonden ze daar, ja. ja God, uh, dan komt het vredesteam van de politie weet je, dus zien hem en zo, dus nu we toch niet En die hebben dat gewoon maar even aangekeken. En, uh, ja. En dan niets meer. Maar er is een mooie uh, greppel gegraven in de brug. Uh, ja, dus in ieder we geval we even. Ik uh, wel uh, Ja, de, zullen we uh, even wat moeite doen. Ja, goed, uh, ja. Maar die komen natuurlijk met. Uh, als ze komen, dan komen ze er ook met grote machines. Dus die zijn. Uh, ja, de machines, de ja. Ik zand neer, zijn ze weer. Maar goed, uh, we hebben in ieder geval onze tanden weer even laten zien. En dat is wel ja. uh, een hele goede, want er waren echt wel veel mensen. Heb, uh, heb jij enig idee hoeveel mensen dit nou waren? Ik vind het echt zo moeilijk in te schatten, altijd. Nee, man of 100 of zo? Schatten, ja. ja, ik denk wel meer dan 100. Meer dan 100? Ja, ik oh. ja. nou, zo doe je dat. Gewoon 200 mensen in de politie die staat gewoon in zijn broek te schijten. En die uh, durft helemaal niks meer. Dus uh, ik hoop dat we dat uh, de volgende keer ook van elkaar krijgen. Als, uh, als we weer echte actie gaan voeren. En helemaal uh, als ze met vrachtwagen zand gaan aankomen op een gegeven moment, dan, uh, want dan gaat het echt ontspannen natuurlijk. Dan uh, ja, dat is van heel elfie denk ik. Ja, ja. ja. We, gaan het, uh, we gaan het allemaal meemaken. Dankjewel. Ja, het zou mooi zijn als we uh, erover gaan praten. Uh, andere beslissingen uh, overwogen worden? Ja, ja, nou ja, als Femke nog eens even achter de oren gaat krabbelen en even in de spiegel kijken, ze van, nou, wat, is het groen? wat was het ook alweer, wat was ook alweer groen en wat was het ook alweer links, hoe zat het ook alweer? Oh ja, oh ja, dan moet je goede dingen doen, ja, niet alleen zeggen, maar ook doen. Ja, ja precies, ja. dat is ook wel ja, want nu ook, weet je wel, zegt ze van ja, Extinction Rebellion is allemaal hartstikke leuk natuurlijk. Ja, sporten we hartstikke, maar uh, ja, ik kan natuurlijk niet uh, gaan koperen. Het is dus wel, wel... dat uh, ze er toch mee doorgaan, dan geeft het de gemeente toch wat te kennen, dat ze corruptie onderschrijven, dat ze daar uh, achter staan. Dat is absoluut waar, ja, want ja. Die, uh, die deal waarmee de boterbloem ooit uh, wegbezegeld is, dat is absoluut een uh, corrupte deal geweest. En ja. dat laten ze nog, dat moet nog steeds blijken, dat ja. ze gewoon... Ja. Corruptie, eh, ja, toch doordraaien. Het geld is al verdeeld, dus we kunnen ja. niet meer terug. Ja. Ja. ja, en zogenaamd kost het heel veel, omdat dan al dat geld niet binnenkomt. Maar het is, uh, ja. Ja, het is te krom voor woorden. Ja. ja. Nou, ik denk dat we met die woorden dan toch maar deze, deze uitzending gaan afsluiten. Zo mooi geweest. Ik lopen weer een paar uur uh, gekje doen met het ding. Dus, uh, dus uh, dit was uh, serieuze Shit vanuit de Lutkemeerpolder en uh, tot de volgende keer. De acties.